De kerstboom staat intussen nog altijd, gelukkig. Niemand heeft hem weggenomen. Goedemorgen Kim. Goedemorgen. Goedemorgen, Schema. Goedemorgen. Lekker slapen. Oei. Ja, ja. Zo voor, voor zoveel kan slapen als je midden in de nacht moet opstaan. <laughs> midden in de nacht, midden in de nacht. Dat je de s morgens die dag kan pakken. Ja, dat is wel zo. Dat is belangrijk. Goedemorgen. Grijze dag, maar hé. Hey. Goedemorgen morgen.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 Is het een beetje licht? Een beetje licht. Ja. Heel veel van jouw fantasie. De verlichting in Brussel is belangrijk. Zeg lieve mensen, welkom bij de maandag. Hoe voelt die voor jou? Um, laat het eens voelen. Dus met kleurtjes vind ik altijd fijn. Als je voelt van oké, okay, het is. Uh, boah. Je hebt de rozen bijvoorbeeld schema. Het is een roze dag vandaag. Bij ons is het iets donkerder. Ja, wij zijn voor uh, basic kleuren gegaan. Een beetje Dat. zwarter. Maar hoe gaat het bij jou, lieve luisteraar? Deel het even met kleurtjes in de app van Radio 2. Je mag van, uh, ja, van wit naar zwart en dan zien we wel komen. De Bengels. Kim. Dat was je misschien vergeten, maar ook Britney Spears heeft ooit een kerstliedje uitgebracht. Oh, yeah. yeah. Ja, zeker. My only wish. Het is 7 over 6. Goedemorgen. Last night I took a walk in the snow. Couples holding hands, places don't go. Seems like everyone but me is in love. Santa, can you hear me? I saw my little that I sit with a kid. Het is al. Ja. Welk kleurtje zou hij hebben vandaag? Goedemorgen, Hayo. Goedemorgen. Ja, welke kleur voel jij vandaag? Oh, zo oranje-rood zo. Maar dat is positief, hè. Dus... Mooi. Ja, ja, ja absoluut. Jij ja, de brok. Vertel eens, we zijn alweer in Antwerpen. Het is uh, heel... Uh, het is nog niet zo druk, uh, nog geen echte files te melden. Wel opletten op de Antwerpse ring richting Stabroek dat is R2. Hè. Daar moet je opletten voor een defecte vrachtwagen in de Beverentunnel. Ja, moet je daar zijn? Nee. Nee, Kim? Straks, hè. Maar straks ja. hebt dat opgelost. vandaag 18 december, de dag dat je hoorde op Radio 2 dat er weer problemen zijn met de trein. Wat is daar nu weer in brand geschoten? De zijn En ze denken dat het zou kunnen liggen aan een kabeldiefstal of vandalisme. Dus ja... Oh, het blijft er, er gewoon allemaal een... af. Ja. Gelukkig, een beetje goed nieuws, droog weer met een beetje wolken en de warmste week begint straks in Brugge op het zand. Heel veel succes aan onze vrienden van M&M en Studio Brussel. Ik ga zeker even kijken, Niels de Stadsbader stikt vanavond de vlam aan op VRT1. Maar ik denk dat u regelmatig al eens een keer een vlamme aansteekt. De man, nee, de gras doet Wat ja, heb jij gezegd? Uh, welke kleuren zijn er binnengekomen? Hoe voelen de mensen zich vanmorgen? Vivian is toch nog een beetje donker, donkergrijs, maar uh, Renilde is al uh, beter opgestaan. Die zegt, ik zou zeggen geel. De Kleur van het zonnetje. Mm. En Michel Jannes, die gaat er helemaal voor. Maar één kleur kiezen is moeilijk. Uh, ik ga voor, de regen, voor heel de regenboog. Zonnig, zonnig, zonnig. Goedemorgen, Fred uit Wingenen. Goedemorgen. Je hebt gekozen voor oranje vanmorgen. Leg eens uit, Fred. Ja, het is een beetje mijn lijfkleur. Het is een kleur ook van um, creativiteit. Hmm. Het is ook de kleur van de vrolijkheid, het enthousiasme. Er zit actie in, er zit beweging in. Er zit verbinding in. Uh, ja, het is een van de mooiste kleuren uiteindelijk. Het de we... kleur, ja. Ja, het zou de kleur kunnen zijn van Radio 2, als ik het zo hoor. Dat is zeker en vast. 100%. Dank je wel. Fred, geniet van die dag. Kijk, speciaal voor jou een oranje liedje van Inigo Quintero. VRT, Radio 2.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 Cansado de esperar tus billetes para Marte no quiero ver nada, nada más, posible, es demasiado nada, tarde. Nada, demasiado Todo es un desastre. desastre, esto es una obsesión, no me sirven tus pocas señales, ya nada es como antes, me olvido de quién soy, que me has hecho. Ik ben er niet mee, en ik ga er niet mee. En ik ga er niet mee, en ik ga er niet mee. En ik ga er niet mee, en ik no sé niet dónde voy. No es real. Hace ya tiempo te volviste uno niet Y odio cuando estoy.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 En waar estás? je verdad es que ik van mil noches... malditas ...sin tu abrazo... ...es algo real, ...estoy viciado... ...a tu amor... ...a tu amor... ...a tu amor... aan no, moeder, aan mijn moeder, aan verte, verte, aan mijn moeder, aan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 Rijdt niet. Een campagne van Via's Institute, de Belgische Brouwers en Asturaria. Goedemorgen, morgen. 19 over 6. Kijk, kijk, kijk. Ja, ik las nu weer dat uh, het goed gaat met onze elektriciteit. Het is weer goedkoper geworden. Je houdt het niet bij. En dan dit. Er zijn zoveel flitsboetes in ons land. De computers van de overheid die kunnen het niet aan. Schema van het nieuws, wat is er aan het gebeuren? En dat komt gewoon omdat er veel meer snelheidscontroles zijn, ook veel trajectcontroles. Vorig jaar waren er al 6,2 miljoen overtredingen... In totaal 17.000 per dag. Dit jaar zal het nog meer zijn, door die nieuwe trajectcontroles. Maar al die overtredingen zorgen blijkbaar voor overbelaste servers bij de dienst inschrijving voertuigen. Dat is geen goed teken natuurlijk <lacht> voor de mensen, maar <lacht> ja... Nee, of misschien wel. Want als het crasht, dan krijgt niemand nog een boete. Maar wanneer de politie iemand flitst, dan wordt er blijkbaar verbinding gemaakt met die service bij die dienst. Want dan moeten ze weten wie met die auto rijdt, wie dus de boete moet betalen. En er, zijn zoveel flits, flits, welle, er wordt zoveel geflitst, dat dus uh, de service crashen eigenlijk, omdat er te veel informatie binnenkomt. Mm -hmm. En doordat die service crashen kan er ook uh, een probleem zijn bij andere overheidsdiensten. En dus moet het er dringend betere service komen. Daar komt het eigenlijk op neer, want ze willen volop flitsen, um, maar daar moet natuurlijk ook capaciteit voor zijn. Als dat er niet zou komen, ja, dan zal de politie gewoon minder kunnen flitsen. Ze willen volop flitsen, zeg je zomaar ja ik niet. Ja, ik dat, dat uh, goed inkomen. Ik dat, uh, het is toch wel leuk voor de staatskas. Een extraatje Allee. op het einde van het jaar. Zullen we de politie helpen? <laughs> en gewoon allemaal aan de snelheid houden? Maar ja, nu snap ik dat wel. Ik, ik dacht een uh, maand of zo geleden, ah, oh, damn ik ben geflitst. En ik dacht nu, ah, oh, joepie, hoeft het zal dan toch ik niet zijn geweest, want ik heb dat niet aangekregen, maar misschien krijg ik dat nu gewoon nog aan binnen een jaar of zo. Ben je geflitst? Ja, ik dacht dat. Maar ik hoeveel, dacht uh, hoeveel te veel dan? Ja, ik dacht eigenlijk dat ik... Ah, ja, ik weet waar. <laughs> waar dat jij ook aan kontig, waar je eigenlijk 120 mag, maar soms veranderen ze die borden naar 100. Ja, ja. En ik denk dat ik zo net 110 of zo reed. Dus soms veranderen ze die borden naar 100. Ja, dat is waar. Je hebt toch zo borden die, die het aanpassen. Dynamisch. Maar, maar dat is dan een dynamische je... flitspaal. Ik ja, vind dat, dat zelf belachelijk. Maar wat wa wacht eens, en waarom veranderen ze naar, uh, naar 100? Dan? Nee, je mag in de tunnel, dus de kruijbex richting Nederland, ja. richt, hè, mag je maar 100 rijden. En dus... De snelweg daarvoor mag je 120. En ze geven aan borden aan dat je daar 100 mag rijden. In het begin, toen het dat was veranderd, reed iedereen daar nog 120. En dus werd er massaal geflitst. Okay. Nu bleek onlangs dat dat uh, de, de flitspaal is waar het meeste geld vandaan komt. Omdat dat dus een dynamische flitspaal is. En dat wil zeggen, als er file is, mag je daar maar 90, 70, zelfs 50. Maar soms kan je daar gewoon doorrijden. Dus mensen rijden ook gewoon 70. Je weet niet en dan wat zie het zie je die flitspaal echt als je daar aan de overkant rijdt. Flits, flits, flits, flits, flits. flits. Ja. ja, ja, ja, ik heb veel doen. Maar het is een dynamische flitspaal. Maar ik was geen dynamische chauffeur. Sorry daarvoor. Vandaar. Jongens, jongens. En dan nog een ander verhaal. Misschien heb je ook een dokter die al los over zijn of haar pensioen zit. Maar blijkbaar, één dokter op de vier in ons land doet verder na het pensioen. Ja, er is een online bevraging gedaan bij meer dan duizend Belgische dokters en iets meer dan een kwart van hen wil nog niet stoppen met werken wanneer ze met pensioen zouden moeten. Er is wel een verschil tussen het soort, dokters, want chirurgen zeggen dat ze dan toch minder lang kunnen doorgaan dan een huisarts bijvoorbeeld. En dat is ook wel logisch, want die moeten operaties doen en dat vergt toch wel wat vaardigheid en als je dan wat minder stabiel wordt met je handen, dan wordt dat wel een beetje gevaarlijk. Mm -hmm. en, ja. uh, maar er zijn ook veel dokters die gewoon doordoen, zoals uh, de 72-jarige Luc Uitendalen, die denkt nog lang niet aan stoppen. En hij zegt, zolang ik niks vergeet, doe ik door. Dus dat is zijn grens. Heel veel uh, iets oudere mensen die hebben dan een vertrouwensband met die dokter... ...en die zijn natuurlijk bang om naar een andere dokter te gaan. Mm -hmm. Dus ik snap, die worden samen oud op die manier. Ja, ik heb wel het idee dat er zo veel, me Allee, veel meer mensen niet alleen artsen zijn die veel langer blijven werken. Uh -huh. Ik had zo... <laughs> mijn grootmoeder, dat is, dat is heel erg om te vertellen, maar mijn moeke, uh, die had jongdementie. Dus is vrij vroeg beginnen te dementeren. Uh, maar ja, die had ook al wel een, een bepaalde leeftijd. En toen ik 15 jaar was, die hadden een bakkerij. En dan stond ik samen met haar aan de toog de mensen te bedienen. En dan op de duur <laughs> vroeg er zo'n klant... Uh, ja, drie tigertjes, uh, twee met sesam, drie groffe en twee bieten, En dan zei mijn moeken, Ja, en die draaiden zich om... En dan draaide hij terug. Dus acht tigers, vijf witte. En op de duur werd dat zo erg dat ik daarnaast dus ook haar bestelling mee moest onthouden. En... Ja, ja, dat is... Ja, maar als je, als je het zo graag doet, dan wil je het ook blijven doen natuurlijk. Ja, en ik denk hoe langer dat je actief kan blijven, dat dat ook wel gezond is en dat je hersenen hersen nog een beetje traint, mm. Maar op de duur natuurlijk, ja, werd, werd dat echt wel een beetje moeilijk. Deel gerust even jouw voorbeelden in de app van Radio 2. Misschien ken je ook iemand die al heel lang dat je zegt van, oh, is dit nog wel de moeite? Of gewoon goede voorbeelden. Deel gerust bij ons. Goedemorgen, morgen, Raadlood. Ho, ho, ho.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 Oeh, olé, olé. Oh, minder gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst olé, olé. Niet zoals hier waarmee je uitgescheten gaat En je met een wezenloos gijstkostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor Nee, het was een stel uitgelaten zwart en de zotse stond van voor olé, olé. En ik bezweer u, beminder gelovigen Het ging vooruit olé, olé. Het ging vooruit olé, olé. Het ging vooruit olé, olé. Het ging voor goed Het ging vooruit. Het ging vooruit. Het ging voor Het ging een Het was Het Het op, hij Het een op, Het was een op, Het was een jongetje. Het Het Het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 Nee, geen natuurlijk, maar een passie. Het was de liefde. Het was de liefde. Het was de liefde. De liefde voor muziek. Het was de liefde. Het was de liefde. Het was de. liefde voor muziek. Radio 2. Jouw goeiemorgen telt voor 2. Goeiemorgen, morgen. Elke dag telt voor 2. VRT Radio 2. stond vorig jaar op 36 in de Radio 2 Top 2000. Is dat bijna? Ja, volgende week begint dat. Maar intussen uh, het nieuws uit je buurt zo meteen. Eerst jij Goedemorgen. Het treinverkeer tussen Antwerpen en Mechelen... ...is verstoord na een brandgestravend in een seinkeet tussen Duffel en Kontig. Daardoor zijn maar twee van de vier sporen bruikbaar. In de ochtendspit zullen daarom wellicht treinen geschrapt worden of maar beperkt rijden. En in het noorden van de Palestijnse Gazastrook ...zijn bij Israëlische aanvallen op een vluchtelingenkamp 90 Palestijnen gedood. Het kamp is al meerdere keren aangevallen door Israël... Voor oktober woonden daar meer dan 100.000 mensen, de meeste van hen zijn gevlucht. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Sam de Mulder, een heel morgen. Nu ja, een morgen die zou je misschien niet hebben als je de trein moet nemen vanmorgen, als je moet pendelen naar het werk, want het treinverkeer loopt dus moeizaam, zoals Shema al zei, tussen Antwerpen en Mechelen. Twee van de vier sporen zijn maar bruikbaar door een brand in een seinkeet. Vermoedelijk is er daar brand ontstaan na vandalisme of na een uh, koperdief, Check dus zeker even de routeplannen van de NMBS als je moet pendelen op dat traject. Het is niet duidelijk hoe lang de hinder daar nog zal duren. Vakbonden bij sportketen Decathlon dienen een strafklacht in bij, de arbeids, bij, liever bij het arbeidsauditoraat van Mechelen tegen het bedrijf en drie managers. De Socialistische en Christelijke vakbond zijn boos omdat Decathlon het sociaal overleg negeert. De vakbonden vrezen dat het depot van Decathlon in Willebroek naar Nederland zal verhuizen zegt Mathieu Marin van de BBTK. Onze vrees is natuurlijk dat dit de stap is van de afbouw van het volledige depot. Dat is toch een aantal honderd mensen die daar werken. En in België is het zo dat als er grote veranderingen zijn op de werkvloer en werkgevers willen die doorvoeren, dat men geacht wordt om daar in de ondernemingsraad minstens over te overleggen en te informeren. Wij stellen vast dat de Decathlon weigert te antwoorden op elke vraag die wij erover stellen. En ja, de werknemers in het depot kijken naar ons voor antwoorden en wij kunnen die op dit moment niet bieden. De vakbonden delen vanmorgen aan het depot pamflet uit. Er zijn geen gevolgen voor de winkels en de klanten. En in het voetbal heeft Antwerp gisteravond met 1-1 gelijk gespeeld tegen Anderlecht. Antwerp kwam al snel achter na een blunder van Antwerp-doelman Jean Butet. Hij grabbelde naast een voorzet waardoor Anderlecht-speler Theo Leoni helemaal vrij de 0-1 kon binnenkoppen. Het duurde uiteindelijk tot de 89ste minuut tot Antwerp de gelijkmaker kon maken na een doelpunt van Georges Ilenikena. Kena. En zo scoort Antwerp net als tegen Barcelona alweer helemaal op het einde. Een belangrijk doelpunt. Toch was er deze keer geen euforie bij de spelers, zegt Antwerpcoach Mark van Bommel. Nou, weet je wat ik het mooie vind? Ik kom de kleedkamer en het is doodstil. Iedereen zwaar teleurgesteld. En ik denk dat het mooiste compliment is aan onszelf. De manier waarop we voetballen, dat wordt steeds beter, wordt steeds vaster. Dat je stabiel bent, dat je niet van de wijs laat brengen. Ook al krijg je zo'n goal tegen. Maar je blijft Blijf doorgaan en, en je blijft kansen creëren op een bepaalde manier. En we kunnen ons aanpassen in de wedstrijd zonder gekke dingen te doen. De Great Old staat nu vierde met evenveel punten als Genk. Dat met 4-0 won van KV Kortrijk de laatste in de stand. Een grijze dag met lage bewolking, wel droog, maximaal rond 7 graden. Vanavond en vannacht zwaar bewolkt en er kan lichte regen vallen bij zo'n 5 graden. En meer nieuws. Vind je, zoals altijd, de hele dag door in de app van VRT Nieuws. Bon, het zou kunnen zijn zoals uh, José daarnet zei. Vingertje, vingertje, wat doe je nu? Ah, ja, ik weet niet, waar staan de problemen? Het valt nog mee vanmorgen, hoor. op de Antwerpserring richting Gent vertraag je een kleine 10 minuten aan de Kennedy-tunnel en richting Stabroeg, dat is de R2, daar is het wat aanschuiven. Van Waaslandhaven-Zuid tot in de Beverentunnel komt door een defecte vrachtwagen. Hou oh, zo, heb je al ooit gehoord van een eekhoornbruggetje? Ik, uh, ja. ik hoor een bruggetje. Nee, nee, nog ik nooit. Ik hoor een bruggetje. Hmm. Het is een ding, je hoort er alles over zo meteen. Bob. Rijd niet. Een campagne van Vias Institute, de Belgische brouwers en Asturalia. Geniet met Carrefour van extra feest aan kleine prijzen. Voilà, een lekkere Prosecco. Mm. En 1 plus 1 gratis, hè? Allee, wat dat een kat wijs. Tot maandag bij Carrefour, onze Prosecco Velodoro Extra Dry 1 plus 1 gratis. Dat is maar 6,50 euro per fles bij aankoop van 2. Ook op carrefour.be. Carrefour, kleine prijzen, extra feest. Ons vakmanschap drink je met verstand. Krelan, goeiedag. Ja, goeiedag. Ja, Mijn eh, vrouw en ik vroegen ons af, ja. is Krelan nu een bankbank -bank of meer een bankbank? -bank? Eh, wel, eh, Krelan is een bank, ja, mm -hmm. dus met alle gebruikelijke producten, maar ook met een persoonlijke service. Ah, ja, voilà, ze zien er ja, als dat ja. een bankbank -bank dus. Ja, we zijn een bank, maar geen bank. Allee, een grote bank, maar op mensenmaat. Ja, ja. Een bank met alle producten van een grote bank, maar ook met een menselijke aanpak. Bij Krelan vinden we dat vanzelfsprekend. Krelan. Daar wordt u beter van. It's beginning to look a lot like Christmas. En met de mooiste deals van Bol. Zoals 1 plus 1 gratis op pannen van onder andere Tefal en Beta. Bekijk deze en andere mooie deals in de app van Bol.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 Got a feeling That tonight ch ch ch Fill up my cup That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good good night I feel it. Ooh, ooh. a feelin' That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good good night I feel tonight's tonight Hey Let's live it up Let's live it up. Let's spin it up. Let's spin it up. Go out and smash, smash it. Smash it. Like on my car. Like on my car. Jump out that sofa. Come on. Let's, Let's get, get off. it off. Fill up my cup, Drink. Mazel tov. high. Look at her dancing. Move it, move Just it. Just take it off. Let's it. paint the town. Paint the town. We'll shut it down. Shut it down. Let's burn the roof. Woo. And then we'll do it again Let's do it, let's do it, let's do it Let's do it, and do it, and do it Let's live it up and do it, and do it, and do it, do it, do it Let's do it, let's do it, let's do it, do it, do it, do it Here we come, here we go, we gotta rock, rock, rock Easy come, easy go, now we on top Feel the shot, body rock, rockin' don't stop Sorry, sorry, sorry voor de hoe. Wat ja, was het nog do doen? Hoe zou het nog zijn met Geert? Welke Geert? Geert die het middelpunt was van het nieuws een paar weken geleden. Een vriend van Margot van de regio. Die hoor en zie je straks. Eerst naar Schoten, provincie Antwerpen. Daar hebben ze dus speciale bruggetjes voor deze figuren. Dit is echt een eekhoorn. Klinkt dat zo? Ja, klinkt zo. Dat lijkt... Je... Iemand die aan snutten is, of zo. Het oh, is heel bijzonder. Eekhoornbruggetjes. Ja, wat moet ik dat nu weten? Omdat dat een heerlijk verhaal is. Luister goed. Goedemorgen dag, Justine Fieris van het Groen Kruis. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Jullie zorgen voor die eekhoornbruggetjes. Beschrijf die even, Justine. Uh, ja, klopt. Wij gaan eigenlijk met het project uh, boombruggen gaan wij in de rand van Antwerpen uh, verschillende boombruggen plaatsen. En eigenlijk is dat een heel eenvoudige constructie, ja. waarbij dat we ja, over de drukke wegen, uh, tussen twee boomkruinen, een zestal meter boven de grond, grote touwen gaan hangen en via die touwen kunnen onder andere eekhoorns dan veilig de weg uh, oversteken. Wow. Um, dus, dus die beestjes ja, en... zijn dan zo slim om te weten, oké, okay, ik moet dan niet over de baan rennen, maar ik neem dan die brug... Ja, ja, klopt. Dus eigenlijk eekhoorns hebben de voorkeur om zich uh, in de lucht te verplaatsen. Dus in principe, als de boomkruinen over een weg ja, praktisch tegen elkaar uh, hangen, dan hebben ze die brug niet nodig en kunnen ze gewoon overspringen. Um, mm -hmm. Maar ja, door alle wegen die wij hebben aangelegd, um, is, ja, is dat niet meer altijd zo. En um, gaan we die een handje helpen door het echt te plaatsen. Ik zat te kijken uh, naar, die, naar die cijfers, Justine. Blijkbaar nog dikke 500 eekhoorns per jaar die worden overreden. Ja, ja, dus e die springen er echt bovenuit qua aantal verkeersslachtoffers. Um, en zeker in de rand van Antwerpen. Um, ja, eigenlijk in gans België, maar zeker ook in Antwerpen, zien we dat, dat de open ruimte sterk versnipperd is. Um, ja. dus dat wil zeggen, door, ja, door alle infrastructuur die we hebben aangelegd, zoals wegen of andere verharding, zijn eigenlijk alle de open ruimte wat er nog is zijn die van elkaar afgesneden. En het is moeilijker om dieren om zich te verplaatsen van het ene gebied naar het andere. En worden ze daarbij, als ze zich verplaatsen, dan helaas ook vaak van het ja. ja, Justine Vier is bij ons op Goedemorgenmorgen op Radio 2 over eekhoornbruggetjes in Schoten. Ja. Zij mogen andere dieren die bruggen ook gebruiken? <laughs> um, ja, dus we, in de hè, dus, uh, eekhoorn is nogal een fluffy soort hè, om het gaan op te hangen. Um, maar um, ja, <laughs> um, maar uh, die worden zeker ook door andere soorten gebruikt. Uh, dus bijvoorbeeld ook marterachtigen kunnen die gebruiken of muizen. Um, en het is dus zo dat dit nu ja, één specifiek project is, um, maar het kadert wel in een groter geheel van GroenKruis. Waarbij dat we ja, ook voor andere diersoorten, maar ook voor de mens kijken hoe dat we de natuurgebieden, natuurgebieden beter kunnen verbinden met elkaar. Ja. Um, we werken daarvoor met heel wat partners samen over de gemeentegrenzen heen. Um, en vanuit provincie Antwerpen ja, coördineren we eigenlijk al die partners om daar rond samen te werken. Ja. Ik weet wel, die sloebers, dat die wel een beetje aan je bomen kunnen knabbelen, die eekhoorns. Ja, ja, ja. ja dat, klopt. dat klopt. Dat is ook niet zo erg. Maar ze zijn wel mooi om naar te kijken. Dus die kunnen kun echt de boel kapot vreten, hè. Ah, maar ja, ik, ja, ja, ja. ik vlog dat eigenlijk uit ik zit altijd in mijn tuin eten voor eekhoorns omdat ik dat zo leuk vind en een, uh, ik, ik heb ook speciaal een notenboom gezet. En dan ja, ja. mogen ze komen knabbelen, hè? dat is toch leuk? Ja, ja, ja zeker. Inderdaad, ja, dat, is, dat is supergoed. Hè. Dus we zien ook van ja, dan de ook aan plaatsen door nootjes en zo in de tuin te leggen om de eekhoorns een handje te helpen, zeker in de winter. Kijk, Peter, neem een ja, voorbeeld. Ja, maar ze zitten bij ons. Ik zie ze, ik zie ze, zie ze lopen en, en fluffy zijn. Dat is waarschijnlijk. Ja. Maar dus, eekhoornbruggetjes. we zijn weer een woord wijzer geworden, zo net nog in 2023. Justin Fieres van GroenKruis. Merci. En de groeten aan Knabbel en Babbel. Fijne ochtend, hè. Ja.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 For the times that I watched and left you stumble It's too bad, but that's me What goes around, comes around you you'll see that I can carry Alone, I'm high in the sky when you needed my shoulder. You're like a stone hanging around my neck, see? Cut it, looking for a break, my back, see? I gotta see what. Nobody's wife. Goedemorgen zeg. ook. het is 13 voor zeven. Ah, Renilde heeft het gezien. Juist als ik naar Nijlen rijd, dan uh, naar mijn dochter hangen ook van die dikke koorden boven de weg. Dus dan zouden dus ook eekhoornbruggetjes kunnen zijn. Renilde, het zou zomaar kunnen. Ja. Als je nu naar boven kijkt... Ja, zie je niks natuurlijk. Want het is donker. Hoe zou het nog zijn met Geert? Geert uit Lore In heel, in heel West-Vlaanderen was er enorm veel water een paar weken geleden. En dit jaar is Geert een soort vriend van Margot van de Regio geworden. Margot van de Regio! Want die staat op dit moment waar een paar weken geleden nog enorm veel water was, die is al weer aan het waaien. En veel wind nu. Dag Margot, goedemorgen. Goedemorgen. Lukt het daar een beetje? Ja, het blijft gelukkig alleen bij wind. En het is zot, um, want ik ben voor het eerst aan, tot, tot aan Geert zijn huis zelf kunnen rijden. Toen ik hier de laatste keer was, kon dat helemaal niet. Um, wie nu meekijkt via de Radio 2-app, die kan zien dat ik uh, aan de poort van Geert sta. De vorige oh. keer stond die poort volledig onder water. Oh Dan zijn wij, yes. ja ons hier een paar straten verder moeten gaan parkeren met zo'n visserspak Twintig um, minuten moeten waden, het water tot aan onze borst op sommige momenten, maar nu kan ik gewoon op zijn oprit rijden dat is al heel goed nieuws, maar Geert die woont wel nog altijd niet terug in zijn huis we hebben hier afgesproken om eens te gaan kijken want de schade is enorm groot dus er is echt een gigantische kater uh, na het water, maar Geert zoals je die misschien nog uh, herinnert die is zijn positiviteit wel nog altijd niet verloren dus we gaan eens oh, horen straks goed. binnen een klein uurtje hoe het met hem gaat een van de grote gebeurtenissen van dit jaar was toch wel die waterschade, daar in West-Vlaanderen. Straks alles daarover. En een van de grote hits van dit jaar, net geen zomerhit geworden was, ja. Maar gewoon van de regio. Bart Kael. Ik voel me rijker dan een koning, blijer dan een zondagskind. Alsof elke dag opnieuw de zomervakantie begint. De wereld lacht er toe en alles valt in de plooi. Met jou erbij is het leven plots eens zo mooi. Wat is jouw geheim? Wat is jouw geheim? Ik voel mij herboren met jou aan mijn zij. Wat is jouw geheim? Wat is jouw geheim? Ik ben betoverd. Wat doe jij met mij? Wat is jouw geheim? Wat is jouw geheim? Jij doet me dromen, jij maakt me blij. Wat is jouw geheim? Wat is jouw geheim? Liefste, kom hier, verklap het mij. Al mijn twijfels verdwijnen Als sneeuw voor de lentezon. Ik denk niet meer aan vroeger, aan al wat ik niet durfde en kon. Mijn bloed begint te stromen, mijn hart steeds sneller te slaan. Geen berg is te hoog, ik kan de hele wereld aan. Wat is jouw geheim? Wat is jouw geheim? Ik voel mij herboren met jou aan mijn zij. Wat is jouw geheim? Wat is jouw geheim? Liefste, kom hier en verklap het mij. Is het je blik? Zijn het je woorden? Zijn het je kussen teder en zoet? Is het je lach die mij heeft veroverd en mij zo zauw zweven doet? Wat is jouw geheim? Wat is jouw geheim? Ik voel me herboren met jou aan mijn zij.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 With a bottle that's the way it is Said his body's too old for working His body's too young to look like his So mama went off and left him She wanted more from life than he could give I said somebody's gotta take care of him So I quit school and that's what I did You got a fast car Is it fast enough so we can fly away Still gotta make a decision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 City lights lay out before us and your arm nice wrapped right around my shoulder And I, I had a feeling that I belong I, had a feeling I could be someone, be someone, be someone You got a fast and I got a job that pays all my bills Stay out drinking late at the bar, see more of your friends than you do your kids. I always hope for better. Thought maybe together you and me'd find it. I got no plans, I ain't going nowhere. Take your fast car and keep on driving. So I remember when we were driving, driving in your car. With speed so fast, I felt like I was drunk. Sitting nicely out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder.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 Luke Holmes en Fast card. Het is vier voor zeven. Goedemorgen. Als je vandaag naar de dokter moet, check even dit verhaal. Stond vanmorgen in de krant. Meer dan een kwart van de dokters in ons land zegt dat ze nog niet willen stoppen met werken wanneer ze met pensioen zouden moeten. Had ik aan jou even gevraagd, van hoe zit dat eigenlijk met jouw dokter? Ja, Fred. Kouf bijvoorbeeld zegt, ja mijn dokter is 75 jaar jong, vitaal en bekommerd om uh, de patiënt, maar ook als mens. Hij werkt en geniet en deelt zijn know-how met iedereen rond zich. En Benny van Krikingen vind ik ook wel echt een cool verhaal. Ik heb vanaf mijn geboorte dezelfde huisdokter gehad, tot uh, aan zijn pensioen. Die mens was dus uh, 80 jaar en dan is hij pas met pensioen gegaan. Dus Benny uh, is op 43 jaar tijd nooit van dokter veranderd. Hopla. Corrie van den Borren uit Gaver, Goedemorgen. Goedemorgen. Corrie, je hebt ook al heel lang je, jezelf de huisarts, 45 jaar. Intussen is de huisarts 70. Beschrijf eens waarom blijf je er zo graag bij? Omdat uh, mijn huisarts een mens is: hij maakt tijd voor zijn patiënten. Of dat er nu twee mensen in de wachtzaal zijn of tien. Je kunt een verhaal kwijt aan de huisarts. En dat vind je minder bij de jongere mensen. Dat is dan rap, rap, rap. En ja, ik vind als mens, uh, dat vinden meer bij de jeugd. Ja, en je zei zelf eigenlijk ook al, die, die jongere artsen hebben vaak, zitten vaak zo overvol en hebben vaak een patiëntenstop ook gewoon al. Hè? Ja, dat is, dat is inderdaad zo. Want mijn tandarts, oogarts, ik ben op zoek naar nieuwe dokters en blijkbaar een patiëntenstop. Ze komen niet uh meer naar huis. Dus als je, als je ziek bent, dan moet je dan... Ja, wat dat doet, dan moet ik ziek, uh, ziek in de wachtzaal zetten. Dat is ook toch de bedoeling, nee? Nee, of je moet meteen naar spoed gaan, dat is ook niet de bedoeling natuurlijk. Maar bijvoorbeeld een tandarts... Ja. je hebt op dit moment geen tandarts, Corrie. Ik ben op zoek. Zo waanzin, ja, ik dat weet, is niet zo gemakkelijk, hè? Bij onze tandarts die nee, nemen we effectief er, uh, ik alleen maar iemand, familie meer aan, ja. ik, ik heb wel iemand gevonden in, uh, in het ziekenhuis die, die mij wilt nemen, maar ja, of dat dan nu voor uh, zo goed zal zijn want telkens naar het ziekenhuis leiden is dus dan ook toch, ja, dan moet dan ook uh, rapper rap af gaan en ja. En, ja. Of naar spoed kan je ook gaan, maar ja, dat is dan ook altijd naar aandacht. Dat handen. weet je niet natuurlijk, ja. ja Oké, okay. ja. goeie moed, Corrie. Dank je wel voor je verhaal. Fijne ochtend. De vraag naar crisishulp bij jongeren is de afgelopen vijf jaar met bijna 40% gestegen. Ik denk dat wij vergeten jongeren, de risicogroep jongeren zijn, waar ze minder naar omkijken. Ik denk dat dat niet sexy genoeg is, hè. Niet iedereen krijgt de juiste hulp. Ik had elke keer schrik, dat ik, naar een andere plek moest. Pano onderzoekt welke impact dat heeft op de jongeren zelf. Elk kind heeft toch recht op een veilige plaats?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 De kilometerverzekering van Belgius Direct Verzekeringen is online zo geregeld. Je wordt direct geholpen via chat of telefoon. En op belgiusdirect.be bereken je in 5 minuten je prijs. Voor uitsluitingen en voorwaarden van de autoverzekering raadpleeg de infofiche op belgiusdirect.be kilometerverzekering. Een Gezellig bezoek van Sven De Leijer vanmorgen, die een probleem heeft met zijn energie. Kunnen we misschien nog een heel klein beetje mee helpen? Zeg, welkom bij de maandag. Elke dag telefoon voor 2, VRT Radio 2. Het is 7 uur, VRT Nieuws krijg je vanmorgen van Shema Saizai. Goedemorgen, in Brussel start het grootste correctionele proces ooit in ons land. En na een brand gisteravond rijden we vanmorgen veel minder treinen tussen Antwerpen en Mechelen. In Brussel begint vandaag een bijzonder groot drugsproces met 129 beklaagden. Ze zijn gevonden dankzij het Sky ECC onderzoek, waarbij de politie geheime versleutelde telefoonberichten van drugscriminelen kon lezen. Marieke van Kouwenbergen, wie zijn die 129 mensen? Ja, het gaat om Belgen, maar ook om Albanese, Colombianen, Algerijnen en Fransen. En ze vormden niet één grote bende, maar wel een kluwe van verschillende bendes. En allemaal zouden ze op de een of andere manier betrokken zijn geweest bij de import van cocaïne uit Zuid-Amerika en van cannabis uit Marokko. Die drugs werden dan in ons land ingevoerd en ons land werd gebruikt als een draaischijf om alles te verdelen over de rest van Europa. Opvallend, bij de beklaagde zit ook een Brusselse politieinspecteur. Hij zou informatie. ...uit politiedatabanken hebben doorgespeeld. Het gaat om het grootste correctionele proces ooit in ons land... ...en het zal waarschijnlijk vijf maanden duren. Er zijn veel problemen bij de treinen tussen Antwerpen en Mechelen na een brand gisteravond in een seinkeet tussen Duffel en Kontig. Daardoor is maar de helft van de sporen bruikbaar en rijden er dus minder treinen, zegt Bart Kroos van de NMBS. Ja, omwille van de beperking van de spoorcapaciteit tot twee sporen, niet plaats van vier, zijn we ook verplicht ons aanbod, treinaanbod aan te passen. Twee van de vier IC-treinen tussen Antwerpen en Brussel zullen rijden. Ook het S-aanbod, voor aanbod, tussen Antwerpen en Brussel wordt aangepast. Vanuit de Kempen, Turnhout, Herentans Lier, dienen mensen richting Brussel de trein te nemen naar Antwerpen om daar over te stappen richting de hoofdstad. Het is nog niet duidelijk wat de kortsluiting precies heeft veroorzaakt. De hinder kan er wel nog lange tijd te duren. De socialistische en christelijke vakbonden bij sportketen Decathlon stappen naar de rechter. Ze dienen een strafklacht in tegen het bedrijf en drie managers. Ze zijn boos omdat Decathlon geen sociaal overleg wil en ze vrezen ook dat het magazijn van Decathlon in Willembroek naar Nederland zal verhuizen, zegt Mathieu Marijn van de BPTK. Onze vrees is natuurlijk dat dit de stap is van de afbouw van het volledige depot. Dat is toch een aantal honderd mensen... Die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 Aan het magazijn van Decathlon in Willebroek delen de vakbonden van morgen flyers uit. Recupel, dat oude toestellen inzamelt en recycleert, doet een oproep om kapotte lampen naar een box van Recupel te brengen. Nu gooien nog te veel mensen hun oude lampen in de vuilnisbak of in de glasbak, maar ze kunnen wel nog gerecycleerd worden, zegt Stijn Omblets. Wij vragen, breng je lamp binnen in een inzamelbox van Recupel. Die vind je in het recyclagepark, maar ook in veel winkels, in doe het zelfzaken zoals in de kringloopwinkel en in een aantal publieke gebouwen. Het zijn die blauwe inzamelboxen waar er een tekeningetje van een lamp op staat. Zo eenvoudig is het. Een avondjurk van prinses Diana is voor meer dan 825.000 euro geveild. Dat is vier keer meer dan de geschatte waarde. Het is een korte avondjurk die de ex-vrouw van de Britse koning Charles droeg op staatsbezoeken in Italië en Canada. Ook de blouse die ze droeg op haar verlovingsportret werd verkocht. De witte blouse met strik bracht zo'n 275.000 euro op. Diana kwam in 1997 om het leven bij een auto-ongeluk in Parijs. In het voetbal is de topper tussen Antwerpen en Anderlecht op 1-1 Geëindigd. Voor Antwerp-speler Toby Alderweireld zat er toch wel meer in dan een spel. Ik denk dat we zeker de kansen genoeg hadden om te scoren denk ik, vandaag, ook om te winnen. Uiteindelijk, met veel wisselende mensen, kregen ze een man extra op het middenveld. Daar hadden we moeilijkheden om in de juiste druk te komen. In de tweede helft hebben we gewoon gezegd, kijk, we gaan vol 1 op 1 en vol druk zitten met ons publiek erachter. En je ziet dat we heel gevaarlijk kunnen zijn. Nog gisteravond heeft Racing Genk met 4-0 gewonnen van KV Kortrijk de laatste in de stand. Ik zie nu die jurk van uh, Prinses Diana. Heb je die gezien? Nee. Blauwe, blauwe rok en dan zo met blauwe sterretjes op. Ik vind het niet schoon. Nee, maar het is een beetje oubollig, hè Hij zou er maar 10 euro aan geven. Ja, maar ja, het is natuurlijk dat is het, het is van een paar jaar geleden. Maar die gaan niet... dat ook niet draaien. alleen hoop ik toch. Als je voor iets 800.000 euro betaalt, gaat dat ook niet goed. Kerstdiner, hop, kalkoen erop. alleen het lijkt me geen idee. Moet je je doen. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Bij acties van klimaatactiegroep Code Rood zijn dit weekend meer dan 500 mensen opgepakt aan de luchthaven van Deurne. Enkele van hen geraakten op de startbaan. Ze protesteerden tegen de toename van het aantal privévluchten. En er loopt een onderzoek naar een verdachte overlijden van een vrouw van 47 in herentals. De politie vond zaterdag haar lichaam in haar appartement. Haar partner werd opgepakt en verhoord. Een grijze dag met lage bewolking, wel droog en 7 graden. Meer nieuws hoor je binnen een half uurtje. Goedemorgen, Hajo. Vertel eens, jongen. Goedemorgen. Uh, wel, voorlopig nergens grote problemen te melden, gelukkig. Op de ring richting Gent, normale ochtendspits. met uh, ja, zo'n kwartier vertraging van Borgerhout tot uh, Kennedy-tunnel. Richting Stabroek op de R2 is het nog wat aanschuiven vanaf de E34 tot in de Beveren-tunnel. Er stond een defecte vrachtwagen, die hebben ze intussen wel weggetakeld. Dus de weg is vrij. De binnenring rond Brussel, daar vertraag je 10 minuten van Strombeek tot Vilvoorde. En je moet ook rekening houden met files op de afritten in Vilvoorde. Voor de Koningslo dat komt door werken. Radio 2. Goedemorgen morgen. Jouw ja, goeiemorgen. Peter, Peter en Kim. VNT Radio 2. Hey, Goedemorgen, hey, hey. hey. morgen. Je maandag begint. Van over die dokters komen heel veel reacties binnen van mensen die effectief met een patiënten zitten Er zijn dokters die doorgaan tot 70 tot 80. En Dries die gaat nog verder. Die is een tandarts gevolgd. Van Rumst naar Keerbergen. Dus je moet er drie kwartier voor rijden. Heb je ik, dat dan weer, zeg? Ik ook hoor. Ik moet ook echt verrijden naar mijn tandarts. Maar dan denk ik wel, ja, als, als dat een goede tandarts is, hoop dan ik is dat mooi. je er ook niet te veel naartoe moet, natuurlijk is 18 december vandaag. Het is de dag dat je hoort op Radio 2 dat het grootste drugproces en meteen ook het grootste correctionele proces ooit begint in ons land. 129 mensen staan terecht. Nou, die gaan alvast niet nat worden, want blijft droog. Wel een beetje wolken. En vanavond, goed nieuws. Op vrt kan je kijken naar een bijzondere switch. Het spelprogramma met Fien Germijns. BV spelen voor de warmste week. En morgen komt Fien gezellig naar Goeiemorgenmorgen. Ja, wordt een goede week, hoor. Vrijdag dan vieren we kerst met Gert Verhoost en zijn een donderdag live in de Efteling. En woensdag live muziek van Hugo, Hugo Sigal. Die komt ook praten over de winterrevue, die voorstellingen, uit Theater Elke Lik. Dit weekend is in première gegaan. Het was, het was heel bijzonder, want hij zingt samen met zijn Nicole, die thans overleden is. Je kan nu even luisteren en kijken ook in de app van Radio 2 hoe dat eruit ziet. Ook een paar reacties uit ons journaal. Goedemorgen, morgen. Heel ontroerend. Oh, maar echt. Ik kan weer niet spreken. Zo, ik ben zo geëmotioneerd. Zo mooi was het. Fantastisch. Ja, ik ben even... Ja, mensen zijn zwaar ja. onder de indruk. Logisch natuurlijk. Het was ook heel realistisch, vond ik. Het zag er fantastisch uit. Vertel eens, Jemo, hoe hebben ze het gedaan? Ze hebben eigenlijk een hologram gemaakt, een soort virtuele versie van Nicole. En daar hebben ze speciale technologie voor gebruikt. Maar ook een stand-in die qua postuur lijkt op Nicole. En die vrouw is Sonja Hesbeens uit Stabroek. Zij was begin jaren zeventig ook een van de vaste go-go girls van Nicole en Hugo. Ik vind is fantastisch, he, dat woord dat is echt zo: 70s, go-go girls. <lacht> ja, toch? 70s? Dat was toch ook nog 80s en 90s? Go-go girls? Ja, die zo op een box dan shaketen. Dat was, dat, dat was toch dat, hè? Ik vind ik gek, want deze go-go en niet Dance, dance. Toch raar, eigenlijk. Go, ja. Go, go, girls. Maar goed, die beelden moet je wel even bekijken op 40 nieuws. Echt, echt wel indrukwekkend. Of ga zelf even naar de winterreview. Deze maand met zijn kersthit. Maar één wens met kerstmis. Als je nog eens her wil bekijken, of wil herbekijken tenminste, kan op radio 2.b. Want hij was er bij de Weekwatchers dit weekend. Bon, even een, even een vraag. Van welke, F, van welke F hebben we allemaal te veel, te weinig? En zouden we beter wat meer hebben om de wereldproblemen op te lossen? Welke F? En nee, het is geen frietje met mayonaise. Punto, punto. Speel je over twee minuten mee.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 In december zijn het feestige geluksdagen. Speel nu voor de extra kerstlotto en de extra nieuwjaarslotto van elk 3 miljoen euro. Een jong leven zonder zorgen, dat is echt niet evident. Hier komt de werkste week, maak het landelijk bekend, check. Albert Heijn zamelt centen koop een vispakket, geef die jonge kids een fris begin. Koop bij Albert Heijn een van de vier warmste verspakketten van Jeroen Meus en steun zo de warmste week. Top. Opbrengst gaat volledig wat goede door. Dat is het lekkere van Albert Heijn. Tijdens de feestige geluksdagen schenken Uil en Egel samen 6 miljoen euro weg. Woehoe, 6 miljoen! Kerst is een tijd van mensen samenbrengen rond de kerstboom voor cadeautjes. En rond de extra kerstloto van 24 december. En vergeet de extra nieuwjaarslotto van 31 december ook niet, daarvoor kom ik zelfs uit bij winterslaap.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 Het zijn combi days bij Ino. Van 14 december tot en met 2 januari. Met promo ho -ho's tot wel min 50% bij aankoop van twee of meer artikelen. Voorwaarden in de winkel en op ino.be. Ino for you. Punto, punto. Punto, punto. Usa la prima lettera per trovare la risposta giusta. Zoek met de eerste letter het juiste antwoord. En we spelen met een, een zanger, Goedemorgen dag Mike Grondi uit Tine. Goedemorgen iedereen daar. Je hebt al zin om te zingen, hè Mike? Uh, ja, ja, een beetje ja. ja allez, altijd veilig, hè. <laughs> maar je bent echt een zanger, hè? wat is jouw repertoire? Hè? Bij mij is, ik ben ik allroundzanger al meer dan 30 jaar. En bij mij gaat het heel gemakkelijk. Dat gaat van Frans Bauer tot Frank Sinatra. En alles wat er allemaal tussen zit. Dat is een serieuze range. Proper. Ben benieuwd of jouw punto-punto even goed is. Zometeen start ja, ja. de klok. Je krijgt vragen. Eén letter van het antwoord. Vul aan en bij drie juiste antwoorden weer je een exclusieve morgenmok. Morgen Speel snel. En pas meteen als je het antwoord niet weet. Ik wens je veel succes. Beginnen vanmorgen met de F. Welke F hebben mensen met veel verbeeldingskracht? Fantasie. Welke G is een wortel die helpt tegen misselijkheid en een pittige smaak heeft? Gember. Welke H is niet helemaal, maar gedeeltelijk? Half. Welke I zijn kleine diertjes zoals muggen en vliegen die enorm hard kunnen zoomen? Insecten. Ah, lekker gespeeld denk ik wel. Fantasie klopt helemaal natuurlijk, mensen met veel verbeeldingskracht. Een G, een wortel die helpt tegen misselijkheid en een pittige smaak heeft, is een gember. Ja, er was van alles van te doen rond het Gember, dat mensen op TikTok massaal veel van die gember-shotjes nemen, blijkt toch allemaal niet zo gezond te zijn. Toch een beetje mee opletten. Ja, overdreven en zo. Doe je dat Oei. veel? Uh, ik heb dat wel eens gedaan, ja. Ja, maar er staat een goed artikel op VRT Nieuws, denk ik dat het is. Dat waar je is toch even kijken. Ja, kijken. met mate. Welke haai is niet helemaal, maar gedeeltelijk half goed, jongen! Oh, sorry, je hebt gewonnen, je hebt gewonnen. Het was, uh, het was even een uh, verkeerd beentje. De i-kleine diertjes zoals muggen en vliegen, insecten. Mike, de Goeiemorgen Mok is binnen, jongen. Juppie, Zing eens hoe blij dankjewel, dankjewel. je bent. Punto Punto. Zeker met <laughs> Speel morgen zelf mee en win jouw Goeiemorgen Morgen Winnen is belangrijker dan deelnemen.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 I want to break free van Queen. I want to break free, yeah. De stemmen zijn geteld intussen, dus ja, tussen kerst en nieuw. Dan weet je waar Queen ergens staat. In de Radio 2 op 2000. Dit stond op 41. Hello. And stop Altijd een belevingstoonzaal in je buurt. Ja, de prinses van het weer, Sabine Hagedoorn. Goedemorgen. Goedemorgen, Peter. Nee, de, de koningin van het weer, eigenlijk, moet ik zeggen. Ja, is het sorry. Waar? ja ik vind het wel. Ja, Jacotte is zo de prinses en jij bent ook de koningin. Amai? de dat <laughs> mag ook hoor. Dat we dat nog mogen meemaken op eindweer. Ja, zeg Amai. Maar kom maar op, Sabine, met dat goede weer. Ah, het is niet zo mooi. Nee, het het dus traaf. ik ga van mijn troon tuivelen, denk ik. <lacht> ja, veel lage wolken. Hier en daar een beetje mist ook, vooral in het zuiden van het land. Nu, te van aan Maas gaan ze eerst nog wel wat zon kunnen meepikken. Maar uiteindelijk wordt het overal grijs. Het blijft wel meestal droog. Misschien een lokale spatje motregen, maar het stelt weinig voor. En de liggen ook wat lager dan gisteren. We gaan van 0 graden in België-Sloteringen. 5 tot 7 graden op de meeste plaatsen. In Vlaanderen. 9 graden voor de kuststreek. En dat bij een matige Zuid- tot Zuidwestenwind. En dan vannacht veel wolken. Daar kan na middernacht misschien al een beetje gedruppel uitvallen. Aan die temperatuur verandert er weinig. Tussen 0 en 8 graden. En dan morgen, ja. Dan trekt de regenzone vanaf het noordwesten over het land. Dus een, een grijze regendag. Met temperaturen van 3 tot 10 graden. Woensdag is het dan tijdelijk droger. Een paar opklaringen, maar wel winderig. En de rest van de week, Peter, ja. Dan blijft het eigenlijk winderig. Zeer wisselvallig. Af en toe regen of buien. En vrijdag en zaterdag ook nog een paar graden kouder. De technische dienst van Goedemorgen Morgen heeft iets aangepast aan onze weerkaart. We zien nu ook de windrichtingen. Ik weet, voor veel mensen is dat zo van, oh, waarom? Dat is belangrijk voor mensen die bijvoorbeeld met de fiets rijden. Ja, ja. het zal wel zijn. Tegenwind hebt of... Uh, Kitesurfers Ja, als je wil gaan kitesurfen Allee, in, uh... misschien in de zomer dan <laughs> Maar kijk, de drie à vier bofforen zie ik hier Dus uh, kan je allemaal checken bij ons Dankjewel, zeg Ah oh nee, Sabine, Sabine Hoi, ho, ho Sabine Ja Ja, koningin van het weer um, Gezien jij toch op je troon daar zit Kun je ook zien wat ja. we donderdag krijgen in de Efteling Ah ja ja, wind. Um, ja. uh, uh, af en toe een bui. Oh, ja. ja, zeer wisselvallig. Het ja. oh, okay. <laughs> herfst. Maar we zitten daar wel vroegsmorgens, dus het zal misschien nog wel meevallen. Dan kan mijn al klaar Dankjewel Sabine. goed en de koning daar. Vijf voor half acht. Goedemorgen. Stik en Het is één voor half acht. Net waren we bezig over de windrichtingen. En Danny, geres uit Halle. Goedemorgen, Danny. Danny. Danny. Ja. Ja, daar was je. Goedemorgen. Danny, ook jij, ja, ook jij was bezig met de windrichtingen. Vertel eens. Ah ja, dat is heel belangrijk. Als de noorderwind bijvoorbeeld, noordoost, wind tegen. Ja. Zuidwest is vierende wind mee. Ja. Ja. Dat is bijvoorbeeld bij mij hier in nee, het 25, een 30 waren het hier. Ja, ja, omdat, omdat je... je... Ja. De vrienden, een beetje anders aanpassen. Ja, het had te maken met de duivensport duidelijk. Ja, ja, ja ik speel met de duivens. Ja, ja, ja. ja, dan is het belangrijk dat ze niet tegenwint, dat ze dat weet, vliegen, maar, uh, maar ook gewoon meewint. Dankjewel Danny, nog een heel fijne ochtend dan meteen het nieuws uit Halle en ook de andere buurt. Het is half acht. Eerst Jema. Goedemorgen. In Brussel begint vandaag het grootste correctionele proces ooit in ons land. Een drugzaak met 129 beklaagden. Ze zouden allemaal betrokken zijn geweest bij de invoer van cocaïne en cannabis in België. Ze zijn gevonden dankzij Sky ECC, waarbij de politie geheime berichten van drugscriminelen kon lezen. Veel mensen gooien kapotte lampen nog te vaak in de vuilbak of glasbak, terwijl je ze beter kan recycleren. Zo'n 90% van een lamp kan gerecycleerd worden als je ze naar een box van recupel brengt. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Sam de Mulder. Een heel goede morgen.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 wordt aangepast. Vanuit de Kempen Turnhout, heren Lier dienen mensen richting Brussel de trein te nemen naar Antwerpen om daar over te stappen richting de hoofdstad. Om zeker te zijn of je trein rijdt of niet, check even de app van de NMBS of de routeplanner. Het is nog niet duidelijk wat de kortsluiting heeft veroorzaakt. De hinder kan nog een lange tijd duren. Vakbonden bij sportketen Decathlon dienen een strafklacht in bij, de, bij het arbeidsauditoraat van Mechelen tegen het bedrijf en drie managers. Ze vrezen dat het depot van Mechelen in Willebroek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 Aan het tippo worden vanmorgen pamfletten uitgedeeld. In de winkels zullen de mensen en de klanten geen hinder ondervinden van de actie. Er loopt een onderzoek naar een verdacht overlijden van een vrouw van 47 in Herentals. De politie vond zaterdag het levenloze lichaam van de vrouw in haar appartement. Haar partner werd opgepakt en werd gisteren verhoord. En in de kathedraal van Antwerpen is gisteren de 38-jarige Mick Huibrechts uit Schelle tot Priester gewijd. Dat gebeurde door Johan Bonny, de bischop. Het was alleen Enkele jaren geleden dat er nog eens een priesterwijding was binnen het Antwerpse bisdom. De Schellenaar start zijn priesterschap net op het moment dat de kerk in opspraak komt. Maar dat heeft zijn keuze niet beïnvloed, zegt hij. Ik denk dat het voor mij eerder een, een extra motivatie is. Het heeft mijn geloof nooit, nooit bevraagd. Het instituut wel. Ik ben kritisch naar het instituut. Zeker niet alles wat daar gebeurt en zeker niet alles wat daar gebeurd is. Goed, daar, daar, daar ga ik mee akkoord. Maar wel baiaal van hoe ik wil meewerken om de dingen die in mijn mogelijkheden liggen om te veranderen en om bespreekbaar te maken. Een grijze dag met lage bewolking, wel droog, maximaal rond 7 graden. En meer nieuws uit Antwerpen vind je zoals altijd in de app van VRT Nieuws. Hoi, goeiemorgen. Goeiemorgen. Vertel eens hoe hard staan we stil. O, valt mee, richting Antwerpen hoor. Tenminste, E17 een klein beetje aanschuiven vanaf Kruibeke. Op de E313 is dat vanaf Wommelgem. De Antwerpse ring richting Gent. Een, uh, ja, dikke kwartier, zeg maar, van inderdaad, van Borgerhout tot aan de Kennedy-tunnel. Dan op de R2, bij Waaslandhaven-Zuid, daar is richting Stabroek een ongeval gebeurd. Er staat een kwartier file uh, vanaf de E34, dus wanneer je uit Zelzaten komt. Hè. En richting Beveren, op dezelfde plek, is ook een aanrijding gebeurd. En daar sta je 10 minuten in de file, dus even opletten daar. Dan de files naar Brussel vallen ook redelijk mee voorlopig, met nergens meer dan 10 minuten op de E19, bijvoorbeeld vanaf Peuty. Dan van Aarschot tot Holsbeek op de E3410, vanaf Overijsse en bij Halle ook op de E429. De binnenring rond Brussel, daar vertraag je een kwartier van Strombeek tot Vilvoorde. En je moet ook rekening houden met wat files op de afritten in Vilvoorde-Koningslo. Dat komt door werken op de Tiralaan En dan op de buitenring rond Brussel, tenslotte 10 minuten erbij van Waterloo tot Tervuren. Ja, kleine vraag: wie heeft er in een Clouseau? Niemand? Oh, het zou ja, toch goed. moeten. Nou, ja. Ja. Sleeplife. Nu bij Sleeplife. Winterdeals op alle slaapcomfort en slaapmode. Sleeplife. Sleep Voelbaar beter slapen. Voor je zalm moet je bij de lijzen zijn. Zeg schat, ik sta hier aan de vis en die zalm, is dat nu gerookte zalm? Op vel, zonder vel, met tillen, warm gerookt? Doe nu toch maar even onze stevige verse zalmfilet, met of zonder vel. Want die is nu één schaaltje kopen plus één gratis. Ah, dat zal hem zijn. Voor je feest moet je bij de lijzen zijn. Voorwaarden in de winkel. Voor je feest en je zondag 24 december nog in onze supermarkten terecht van 9 tot 14 uur. Ontdek de openingsuren van je winkel op de lijzen.be.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 Leek ik niet te leven Zonder reden Radeloos en uitgeteld Weken Hing het in mijn kleden Tot mijn wereld Heel opeens werd bijgesteld Mijn droom Wordt meer dan ooit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 Het is acht, bijna negen over half acht. Ja, ik zou toch nog even willen zeggen dat ik daar wel degelijk zin in had. Want als Koen nu aan het luisteren was... En, ja, dus ik heb daar altijd zin in. Hè. Ik weet dat hij heel Zo. veel kijkt en luistert. Dus, uh, ja, Koen Wouters, als je kijkt of luistert, uur even een berichtje. Ja. ja. Maar deze op zoek naar Geert. Geert, ja, Geert, die misschien al intussen zijn huis heeft gezien in het water, maar er nog niet woont. Geert uit Loureningen zat midden in die wateroverlast. Een paar weken geleden werd wereldnieuws toen hij er bleef, ondanks alle overstromingen. Intussen is de ijzer al gezakt. Er zijn nog plaatsen in West-Vlaanderen waar het echt nog heel nat is. Maar hoe gaat het vooral met Geert? Viert hij kerst in Loreningen? Of niet? Intussen een vriend van Margot van de regio. En ik hoor en zie ze nu staan aan het huis daar in Loreningen in de app van Radio 2. Vertel eens Margot, hoe is het met Geert? Wel, we zijn aan zijn huis geraakt. Dat is toch al iets heel uh, positiefs. We zijn de oprit kunnen oprijden. Dat is iets wat we de laatste keer, als ik hier was... ...een goede anderhalve maand geleden helemaal niet kon doen. Toen moesten wij twee straten verder parkeren. En met zo'n visserspak... Uh, ...twintig minuten door het water waden om hier te geraken. Zijn huis was letterlijk een eiland. Maar nu... Um, ...dat water is gezakt. Maar dan ben ik hier vanochtend binnengekomen. De laatste keer zaten wij hier gezellig binnen koffie te drinken. In zo'n gezellig uh, toffe huizen. Uh, nu hebben we ook gezellig koffie gedronken, maar de ravage is wel uh, enorm. En de geur die hier hangt, dat is uh, onbeschrijfelijk echt zo'n geur, ja, een watergeur. Uh, Geert, het water heeft hier tot 45 centimeter hoog gestaan in jouw huis. Kan je eens de ravage beschrijven? We hebben inderdaad ongeveer 45 centimeter water binnen gehad. Uh, ja, overal waar je kijkt, is er eigenlijk uh, schade. Meubels, laten we zeggen dat 80, 90 procent van het meubilair dat hier staat, goed is voor de container. Elektrische toestellen... Uh, kledij, boeken noem maar op, alles is eigenlijk beschadigd. Uh, niet alleen van in het water te hangen of te staan of te liggen, maar ook allee, de tv aan de muur bijvoorbeeld, die, die hangt boven het water maar die hangt twee, drie weken in een zeer vochtige omstandigheid, dus dat ding is ook helemaal aan de knoppen. Uh, en verder dan de rest, ja, de vloer is uitgebroken ja. uh, de keuken gaat eruit uh, dus ja, het is, het is een beetje leven uh, op een, ja, nog altijd op een eiland, maar op een, uh, in een niet direct uh, comfortabele situatie. Ja, want je bent hier dan in alle rijal moeten vertrekken. Je vertelde daar juist twee onderbroeken gepakt en gewoon vertrokken. Ja. Heel veel persoonlijke spullen die je hebt moeten achterlaten. Ben je dan heel veel kwijt? Uh, qua persoonlijke spullen valt het eigenlijk mee. Allee, dan denk je aan foto's en dergelijke. Dus die zijn allemaal gered. Uh, ik heb ook mijn teddybeer kunnen redden. Die ja, die is, uh... staat hier bij ons. Gelukkig, want die heb je al heel lang. Die heb ik al heel lang. Die is eigenlijk vier, ja, vier maanden ouder dan ik zelf. Die heeft mijn moeder nog gekocht toen, ik, uh, toen ze zwanger was van mij. Een oude zetel van mijn vader ook. En ja, bon, qua, qua emotionele toestanden, zoals foto's bijvoorbeeld, die zijn allemaal gered. En voor de rest ja, een zetel, een bed, een tafel, dat is ja. allemaal te vervangen. Dat is, uh... Ja, maar er zijn zo heel veel dingen waar je niet spontaan aan denkt, want je hebt hier een van uw kleren bij, de, een polo, maar intussen, die is zo hard uitgeroeken van het water, dat is voor u een kleedje geworden. Dat is voor mij een kleedje geworden, dus ik heb nu heel veel nachtjurken jurken en nachtjapons die je kan dragen. Uh, maar als polo ga ik hem niet meer moeten gebruiken waarschijnlijk, ja. En is er nog steeds veel hulp? Want toen, anderhalve maand geleden, heel veel solidariteit. Hoe zit dat nu? Ik was daar heel erg van geschrokken. Allee, zeer aangenaam verrast eigenlijk. Want zowel van mensen van de andere kant van het land. Of mensen ook heel lokaal. Dus de mensen van de brandweer. De vriendenking van de brandweer. De lokale jeugdbeweging. Het Rode Kruis. Dus iedereen belt om, te, om, te, om, te, om hulp aan te bieden. Het is nog altijd zo. Dus de, de, de jongeren van, van het dorp die, die willen gerust komen helpen om hierop te kruisen. Uh, ook de verzekering uh, werkt heel goed mee. Uh, de, de, allee, de mensen van ETIAS die zijn heel, heel mee. Uh, het is niet dat er heel moeilijk gedaan wordt over bepaalde zaken. Alleen ja, het is ook wel vrij duidelijk dat de schade echt uh, enorm is. Dus op dat vlak is, kan ik echt niet klagen. En hoe gaat het met u? Want je bent hier nog dag in dag uit. Het gezoen dat je hoort op de achtergrond, dat zijn bouwdrogers die nog altijd uh, de boel hier aan het opdrogen zijn. Dus je bent nog altijd niet gestopt met je zorgen te maken, kan ik mij wel voorstellen. Oh, ik ga ervan uit dat het ergste achter de rug is en dat het alleen maar beter kan worden. Maar we hebben inderdaad uh, nog niet volledig elektriciteit terug. De, uh, er zijn nog een aantal zaken die hersteld moeten worden. De bouwdrogers staan hier inderdaad ook. Dat zijn bouwdrogers van de gemeente die ter beschikking gesteld zijn om het vochtigheidsgehalte hier naar beneden te krijgen. We zitten nu op iets van een 58 procent en we komen van 96 of 97. Dus het gaat de goede kant uit. En ik zit hier elke dag om, om de kachel aan te houden, om de boel zo droog mogelijk te krijgen, op zo kort mogelijke termijn. En ja, laten we we hopen dat we ergens midden volgende maand, midden januari, misschien terug kunnen intrekken. Uh... Maar je komt wel terug. Ik kom, terug, ik kom terug. Zodra dat het te doen is om hier een bed en een zetel te zetten, uh, ja, dat de keuken nog niet terug zal zijn. Bon, dat is nu eenmaal zo. Met een koopplaatje kan ik ook wel mijn, mijn plan trekken. Maar ik kom zeker terug. Het is hier veel te mooi om, het, uh, om niet terug te keren. Kijk, die positiviteit, dat is ook helemaal niet veranderd. En dat is heel hard verwarmend. Um, maar zo zie je maar, kijk, het water is wel weg, maar uh, de schade die is nog altijd enorm. En niet alleen bij Geert, bij heel veel mensen in West-Vlaanderen. Dus laat ons dat vooral niet vergeten. Heel veel goeie moeten allemaal, veel courage. En neem een voorbeeld aan Geert. Hoe positief is die mensen? Amai. Margot van de, de beelden bij ons op atgoedemorgen.morgen, onze Instagram. En dit is Justin Bieber. It's the most beautiful time of the year. Lights feel the streets spreading so much cheer. I should be playing in the winter snow. But I'ma be under the mistletoe. So I don't want to miss out on the holidays.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 I'ma be under the mistletoe Word on the street, sun is coming at night is flying through the sky so high I should be making a list, I know I'ma be under the mistletoe Shawty with you Shawty with you A star. The way a star. the way I follow my heart, and it led me to a miracle. Hey love, don't you buy me nothing? Don't you buy me nothing? I am feeling one thing. Your lips on my lips, that's a merry, merry Christmas. It's the most beautiful time of the year. Lights fill the streets, spend so much cheer. I should be playing in the winter I know. snow, but I'ma be under the mistletoe. I don't wanna miss out on the holiday, but I can't stop staring And at your, your face. Day. I should be playing in the winter, winter snow, snow, but I'ma be under the mistletoe. Yeah. ook Justin Bieber had ooit een kerstliedje. Maar wie was die toen? maar jij weet dat toch? Selina Gomez. Was Selina Gomez? Dank je wel, Kim. Van Alsjeblieft. Ons. Alsjeblieft. En dat was, was hij toen onder de misseltoon met Selina Gomez? Ik denk dat hij onder van alles was met Selina Gomez. Nee. Dat zou zou zomaar kunnen. <laughs> een van de beste tv-programma's is er vanaf volgende week maandag opnieuw Vrede op Aarde... Wat, pardon? Vanaf zondag. Ja, maar ik zei het ook, vanaf zondag uh, is, die, <laughs> is die weer op televisie. Dag Sven de Leijer, goedemorgen. goeiemorgen. Goedemorgen. Dag Sven de Leijer en al zijn bekende gasten. kijkt terug op het jaar dat bijna voorbij is. En Sven, intussen nog een soort vriend van de show. Je hoort en ziet hem nu. Goedemorgen, goeiemorgen. Je ziet mij glunderen als ik het hoor, hè? Echt, hè? Ja, hè? Leuk. Ja, je hoort, je hoort dat ook. is een beetje wel. de kerstster van die kerstboom hier. Ja, <laughs> de piek van het spel, zeggen ze dan. Zeg <laughs> ja, maar, je zat. Ja, we zaten eigenlijk met een probleem, lieve mensen. Want we hebben jou. Een paar keer proberen te bellen en je haakte dus constant in. Je werd zelfs een beetje kwaad. Ja, een medewerker van ons heeft het verhaal gedaan, had blijkbaar te maken met energie. <lacht> Vertel eens, wat is er gebeurd, Leijer? Ja, nee, maar ik, ik, ik werd uh, al een tijdje lastiggevallen door een, een nummer dat mij maar bleef bellen, bleef bellen, bleef bellen. En dat is het zoveelste callcenter die dat een of ander algoritme volgen en u dan bellen. En die had mij al, ik denk, op ene dag zes keer gebeld met altijd andere en rare nummers uit het buitenland. Dat, was, dat ging van Luik tot Tanzania. En plots werd ik gebeld door een nummer uit Nederland. Ik dacht, oh nee, niet nog eens. En dat was dan voor een de derde keer op rij. En ik ben sowieso gevoelig aan mensen die drie keer op een minuut bellen. Dat is ik niet kan afpakken. En dat nummer uit Nederland bleken jullie sympathieke collega's. Hè? Ja, dat is onze, onze telefoontijger. Die, ja. Uh, ja, dat is onze stagiair, die komt uit Nederland. die wou helemaal niks verkopen, die wou je gewoon ja. uitnodigen. Ja, kijk, en ik ben hier, hè. Ja, maar dus dat, dat andere het. nummer kon je toch gewoon blokkeren dan? Ja, maar die bellen altijd op een ander nummer. Maar ik, ah. nu, ik ben ook niet zo heel goed met nummers blokkeren. Of zo. Um, maar kijk, ik kan nu al whatsappen, dus dat is ook al een stap vooruit. Hè. Je bent natuurlijk veel bezig met de actualiteit. En zo. Ben je bijvoorbeeld vanmorgen opgestaan, check je dan meteen alles? Uh, ja, ja, eigenlijk allee, alles. Ik, sowieso, ik moet altijd, als ik zoiets ga doen... Ik sta nog liever een half uur vroeger op dat ik even rustig kan ontbijten en wakker worden. Dus ondertussen kijk je dan zo wel een keer in de krant, want de meeste mensen in mijn huis slapen dan nog. Ja. Dus dan probeer ik toch wel iets te bekijken. Wat is je opgevallen vandaag? Wel, vandaag is begonnen. Ik hoorde dat ik een probleem had met mijn energie. Hoorde ik ja. op Radio 2. <lacht> oh, Mannekes, wat, wat is er aan de hand? En nu pas valt mijn vraag van waar dat die vraag kwam. Dus ik heb vooral daarover nagedacht eigenlijk. Het <laughs> is mooi. Het is bijna Kerst, bijna vrede op aarde. Hoeveel zin heb je erin? Extreem veel. Ja, dat is voor mij zijn dat de hoogdagen van het jaar. Uh, wij werken daar bijna een jaar aan. En het leukste is in de studio te zitten. Daar, daar zit ik zelf het liefste. En ja, om dan zo al die gasten bij elkaar te krijgen, al die onnozel ideetjes van het jaar, te mogen samenleggen in een, in een heerlijk puzzeltje. Uh, dat, is, dat is ongelooflijk plezant. Mag je al zo'n paar namen droppen? Wat zijn de leukste mensen die komen? Ah, wel, ik weet niet of jullie die kennen, maar de radioster Kim van Onsen komt nee. op bezoek. Kijk ze aan. Samen, het is wel een geweldig affiche. want hij komt samen met Luca Bressel en Thibaut ja, ja. Courtois. Och, allemaal binnen. Oh, komt oh. moet Met zitten. Ja. Oké. Okay. Ik moet zeggen, de lijst dit jaar. Ik, ik ben er ongelooflijk fier op. Het gaat. Ja, uh, Koen Wouter, Siska Scooter, Swim Liebaard. Uh, ja, Kim, wow, daarmee ben ik God. begonnen. Hè. Ja, ja, ja. Um, maar wie zit er niet? Uh, Pommelien Thijs komt langs. Bokkie de Rapper. Die had Wim de Vilder, Otto oh, Jan Ham. Um, Annemie Struif, Jacot Brokken. Noem iemand van het jaar en ze zitten er. Jacob Peter, Brokken. Peter van der Verre. Die is vorig jaar al ja, ja. ja. En het was lekker. En het was leuk. Dat is he Dat is he ja, heet. Hapjes ja, ook, hè? ja, ze waren wel wat koud, maar dat is niet. Erg op televisie zie je dat niet. Dat maakt niet uit. Wat is jouw lievelingseten eigenlijk voor Kerst? Ik ben wel uh, het klassieke kerstdinertype. type, dus ja, doe mij dan maar toch de gourmet. Oh, heerlijk. Ja, vooral ja? die geuren. Kun je er nog drie dagen van nagenieten. En die bolletjes die je dan plat duwt op dat, uh, dat plankje? Die bolletjes? Ja, de, de hakbolletjes. Ah. Die dan plat duwt. Zo. <lacht> dat. Lekker die geurkruiptoes van je gordijnen. heb je nog weken plezier van. Ja, absoluut. <lacht> Ook belangrijk, je kan nog altijd wenskaarten sturen naar Radio 2 in Genk. Op Radio 2 Grote Markt 1 in Genk. Stuur ze massaal, want die is zo fijn. Uh, heb jij, heb jij je, uh, je wenskaart al klaar? Voor dit jaar? Nee, ik ben er nog een beetje over aan het denken of dat ik voor de melige, de serieuze of de humoristische de versie gaan gaan. Allee? Okay. Ja? Dat is altijd wat wijfelen, hè? Uh, ja? nee, doe maar neerlijk. Oh. Ja, ik, ik, ik, ik verstop meestal alles met een klein mopje, maar dat komt niet altijd goed aan. Ik heb ooit zo aan mijn ouders, um, als ik gestopt was met studeren, maar zij wisten het nog niet, um, de avond uh, van mijn laatste examen, al is zo na de proclamatie een briefje thuisgelegd. Hippie, ja, je, de Sven heeft een C. <lacht> en ik dacht, nee, een lachje verbloemde boodschap, maar dat is nee. heel slecht aangekomen. Dus <lacht> sindsdien probeer ik ermee op te passen. <lacht> vind mooi, maar kijk, een reimpje kan altijd deugd doen natuurlijk. Er is iemand jarig ook van, en dat ben niet jij, Sven De Leijer, maar wel Keith Richards. enige idee? Hoe jong is die? 80. Uh, wat weet die man niet? 80 jaar. Weet u wie er morgen wow. is? Onze Leo. 1 jaar. Is dat morgen? Oh, dat is morgen. heel belangrijk. Ja. Om oh, oh. de Keith Richards van te Vuren, zeg. <laughs> Die stond er ook hoog en wel, ik vond dat hij nogal tegenvallen Die stond maar op 138 in de radio 2 op 2000 vorig jaar Dus dat kan misschien hoger worden Ja, liedje dat van 65, hallo Rockwet zeg, meer dan 50 jaar Dus Keith Richards vandaag, 80 jaar Hoe zou een Rolling Stone nu zijn verjaardag vieren? Ja, toch seks, drugs en rock and roll, nee? Op zijn 80, dat ik allemaal tegelijk Denk ik wel Ja, lijntje erdoor Ja, pilletje Denk je, ja die mannen blijven nog wel zeer... Extra pelletjes voor de prostaat, een beetje een, excessie, een Dat beetje. waarschijnlijk, ja. Vermoedelijk. Allee, als iemand aan het luisteren is, gelukkig verjaardag, Keith Richards. En zometeen... Ja, Sven de Leijer en zijn gedachten. Beleef de gezelligste tijd van het jaar samen met Radio 2 op Winterwonderland in Genk. Kom in het winterdorp genieten van de schaatsbaan. Onze live uitzendingen en optredens van artiesten van bij ons. Radio 2 op Winterwonderland in Genk. Meer info op radio2.be Koken met gezond verstand, dat is koken met PFAS-vrije pannen van dagelijkse kost. Goedemorgen. Je stopt of verlengd, waar je ook bent. Met 4411 parkeer je zorgeloos overal in België. Bovengronds en ondergronds met één simpele klik. Parkeer je stress tijdens nieuwjaar en kerst. Met 4411 gaat betalen voor parkeren vanzelf.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 en kijk, kijk, onder de kerstboom ligt toch nog wel een klein cadeautje, zeker, voor Sven de Leijer. Vingertje, vingertje, wat doe je nu? Ja. Elke dag, tel voor twee, BRT, Radio 2. En straks hoor je wat dat precies is, de eerste nieuws, is 8 uur, Shema sai. Goedemorgen. In Brussel start het grootste correctionele proces ooit in ons land en na een brand gisteravond rijden er vanmorgen veel minder treinen tussen Antwerpen en Mechelen. In Brussel begint vandaag een bijzonder groot drugsproces tegen onder meer 124 mensen en vier bedrijven. Ze zijn gevonden dankzij het Sky ECC onderzoek waarbij de politie geheime versleutelde telefoonberichten van drugscriminelen kon lezen. Het zijn Belgen, maar ook Albanese, Colombianen, Algerijnen en Fransen. Ze zouden allemaal betrokken zijn geweest bij de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 Het is nog niet duidelijk wat de kortsluiting in de zinket heeft veroorzaakt. Het kan nog een paar dagen duren voor de hinder opgelost geraakt. De vakbonden bij sportketen Decathlon stappen naar de rechter. Ze dienen een strafklacht in tegen het bedrijf en drie managers. Ze zijn boos omdat Decathlon geen sociaal overleg wil, zegt de Christelijke Vakbond. Er is een wetgeving die de directie verplicht om in overleg te gaan met de personeelsafgevaardigden om te voorzien dat onze afgevaarden bijstand kunnen bieden. En We stellen vast dat die beslissingen totaal niet in het collectieve overleg aan bod komen, want er is geen collectief overleg. Wij vragen vooral dat de overheid tussenkomt en dat het auditoraat nu een ernstig onderzoek doet, want het zijn wel strafbare feiten. Aan het magazijn van Decathlon in Willembroek delen de vakbonden vanmorgen flyers uit, want volgens hen zou dat binnenkort verhuizen naar Nederland. Recupel, dat oude toestellen inzamelt en recycleert, doet een oproep om kapotte lampen naar een box van Recupel te brengen. Want zowat 90% van een lamp kan gerecycleerd worden. Maar nu gooien nog te veel mensen hun oude lampen in de vuilnisbak of in de glasbak, zegt Stijn, onbelets van Recupel. Wel 13% gooit ze in de vuilnisbak. Geen goed idee, want dan kunnen ze niet gerecycleerd worden, worden ze verbrand. En bovendien dus keren de scherven in die vuilnisbak ook nog eens de afvalophaler te verwonden. 8,5% gooit ze in de glasbol, ook geen goed idee, want ze horen niet thuis tussen de flessen en de vocalen. Want op die manier gaan de metalen en de plastics verloren. In het noorden van de Palestijnse Gazastrook zijn bij Israëlische aanvallen op een vluchtelingenkamp 90 Palestijnen gedood. Het kamp in de stad Jabalia is de voorbije maanden al meerdere keren aangevallen door Israël. Voor oktober wonen daar meer dan 100.000 mensen, de meeste zijn opnieuw moeten vluchten door het geweld. Vandaag begint de warmste week, de jaarlijkse solidariteitsactie van de VRT. En dit jaar is het thema opgroeien zonder zorgen. Want het aantal kinderen en jongeren die in een verontrustende gezinssituatie leven is op twee jaar tijd fel gestegen, van 30.000 naar 34.000. En dat komt door verschillende redenen, zegt Bruno van Oppergen van het agentschap opgroeien. Bijvoorbeeld de sterke toename van het aantal complexe echtscheidingen zorgt ervoor dat dat toch wel een grote impact heeft op het dagelijkse leven van kinderen en jongeren. Ander onderzoek wijst op bijvoorbeeld de enorme prestatiedruk die kinderen en zeker jongeren op school ervaren. Ander onderzoek toont alweer aan hoe ingrijpend sociale media zijn op het leven van, van jongeren. De Warmste Week begint straks om vier uur op het zand in Brugge. Alle projecten die je kan steunen vind je op dewarmsteweek.be in het voetbal heeft Racing Genk met 4-0 gewonnen van KV Kortrijk de laatste in de stand. Genk-trainer Wouter Franke is blij. Ik ben heel tevreden met de manier waarop ze het gedaan hebben. We hebben geen enkel counter weggegeven, geen enkel kans weggegeven. Ik kan me toch niks herinneren. Veel kansen gecreëerd. Ik denk dat we er een stuk of 4-5 nog meer kunnen maken eigenlijk. En goede golgen gemaakt. Maar blijven die energie tonen, ook, ook tegen een laag blok, blijven energie tonen, blijven runs maken. En dat hebben ze goed gedaan.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 Goedemorgen. De problemen? Ja, vallend mee richting Antwerpen. Uh, behalve op de E19 vanuit Breda. Er is namelijk een ongeval gebeurd. Uh, even voorbij Sint-Jopje staat daar 20 minuten in de file. De andere files naar Antwerpen zijn 10 minuten of zelfs minder. De Antwerpse ring richting Gent valt ook redelijk mee vanmorgen. 10 minuten aanschuiven aan de Kennedy-tunnel. En dan op de R2 bij Waaslandhaven Zuid-Callo, zoals de meeste mensen dat kennen. Daar zijn uh, twee ongevallen gebeurd. In beide richtingen eentje levert op die R2 ongeveer 10 minuten vertraging op in beide richtingen. Dus De A12 dan, naar Bergen op Zoom. Daar sta je ook nog een kwartier in de file van Ekeren tot Leugenberg. Maar daar is de weg intussen vrijgemaakt zien we. Naar Brussel hebben we files van maximum een kwartier op de gebruikelijke plaatsen. Hier en daar zelfs een stuk minder. Dus eigenlijk weinig problemen te melden vanmorgen richting de hoofdstad. De binnenring rond Brussel, daar is het wel druk. Je schuift een half uur aan van Strombeek tot Vilvoorde. En op diezelfde ring moet ook rekening houden met wat files op de afritten in. Veel voor de Koningslo komt omdat ze daar aan het werken zijn. En op de buitering rond Brussel tot slot 20 minuten aanschuiven van Waterloop tot Tervuren. Goeiemorgen, morgen jouw dag begint. Goeiemorgen, morgen met Peter en Kim ga je de dag in met een laag op je gezicht. Het mooiste compliment is binnen van Benny. Sven de Leijer, mijn favoriete eindejaars kersknuffelbeer. Ja. Zal die graag knuffelen? Dat hoor je zo meteen. Zie je. We gaan hem vragen. Goedemorgen, het is 6 over acht en dit is Midnight Oil. Jouw goeiemorgen telt voor twee. Hey, hey, VRT, Radio 2. Goedemorgen morgen. Jij met een kapoen. River broke The bloodwood And the desert oak Holding Rex and De burning van Midnight Oil. Is het een knuffelbeer of niet? We gaan het hem zo meteen zelf vragen zien. Hey, hey, hey. Goeiemorgen, morgen. Je maandag begint. Het is 18 december vandaag. De dag dat je hoort op Radio 2 dat het grootste correctionele proces van ons land begint. Beetje droog weer, een beetje wolken. En de laatste week voor kerst. En daarom vanmorgen heerlijk ontbijt bezoek met Sven De Leijer. Dat zie je vanaf volgende week op VRT met op Paarden vanaf zondagavond. Wel degelijk. Jawel. Ben jij een knuffelbeer? Iemand vond jou de leukste knuffelbeer van heel Vlaanderen. Ja, ik ben wel mits wederzijdse toestemming voor het ja, fysieke ja. contact. Ah ja, oké. Okay. Ja, ik ik wil graag een keer iemand vast. Zo. Dat is goed, dat gaan we zo meteen uitgebreid even doen. Maar blijf vooral je wenskaarten sturen. Geen zorgen maken, hè. Nee, maar. Dat is dan, dan bij wederzijdse toestemming. Hè. Dat ja. is de eerste vragen. Zo zijn we niet. Radio 2, Grote Markt 1 en 3600 Genk. Blijf ze sturen. Waarom? Je kan er een prachtige vulpen mee winnen met gouden punt. Op radio2.be vind je alle info... Radio 2.b, klik op de neus van de wenskaart. En zet er zeker je telefoonnummer bij. Kunnen we bellen, gezellig. Six van de Leijer. Ja? Populaire tv-host, maar ook hier mag je even onpopulair zijn. Mijn gedacht, mijn oh. gedacht. Oh. Je heeft zelfs een bordje mee. Vertel eens, wat is jouw gedacht van morgen Sven? Eh, wel, het is zo het moment dat je overdag denkt van godverdek, ik moet nog brood hebben. Je stopt bij een bakker, je koopt rap een brood. Je denkt: oh, ho, hippie, ja, jee, er is toch brood. Je rijdt naar huis, een vers kunnen eten. Alles goed. Heerlijk, een dag. Het kan niet beter zijn. De zon schijnt misschien. En op dat moment, in één keer Ping Ping, krijg je een bericht. En je ziet. Uw parkeersessie is beëindigd. Ah, en je hebt ja. er hangt er weer aan voor 8 euro omdat je ergens 30 seconden geparkeerd hebt. Dus mijn gedachte is: verkeer-apps zijn stille dieven. Parkeer-apps zijn stille dieven. Dat de uh, ja, ja. ja, of ik ben ja. gewoon lomp, dat kan ook. Nee, nee, nee. Het is heel herkenbaar. Just hetzelfde. Het moment dat je merkt van akke ah, ik ben eens een mesje, oh, en ben je al lang thuis, omdat je dan 16 uur hebt geparkeerd in een zone waar zo 4 geldt, ja. dat soort dingen. Maar hoe moeten ze dat dan oplossen? Wel, ik, dus er zijn eigenlijk twee mogelijke oplossingen. Of ze zeggen het is vanaf nu terug gratis. Lijkt mij een heel makkelijk... zie <tiedacht> A. Er, er moeten toch slimme mensen zijn die kunnen, als kunnen tegenwoordig alles. Als je één seconde over Chocotof babbelt, heb je straks vier berichten op je Instagram over alle mogelijke snoep gelinkt aan Chocotof. Ik kijk er al naar uit. Dan moet er toch ook iemand kunnen zeggen, oké, okay, die auto is weg, klaar. En wel, bij een sms lijkt het me moeilijker, maar bij een app lijkt het mij logisch. Ik gebruik nooit de app, altijd de sms. Maar ik heb eens een vraag, er is wel een app die toch af en toe zo vraagt, ben je nog geparkeerd of ben ik nu mis? Dat zou kunnen. Dat dat zou die 4411 moeten zijn waarschijnlijk. Dus dan denk ik, ja, inderdaad, als die nu elk uur even zo een, een pushbericht zouden sturen van, joh, ben je er nog? Dat zou toch vriendelijk zijn? Dat zou heel vriendelijk zijn. En ook alleen, dat is leuk voor de sociale contacten. Ben je je had nooit <laughs> kan je het terugsturen? Ja hoor, binnen ja. nog. <laughs> Kom even langs, ik heb nog een koffietje te drinken. Maar als ik jou gedacht zou, hoor, parkeren apps zijn stille dieven, ga jij ervan uit dat ze het eigenlijk zodanig organiseren dat je vooral moet blijven betalen. Laat ons eerlijk zeggen, dat ganze parkeerbeleid in de steden to toch vooral iets te maken heeft met de financiële winst dat daar uit de boeken valt. Hè? Zou dat zijn? Ik heb over het laatste keer, ik, ik was met een auto van mijn lief op stap en ik parkeer en uit gewoonte sms ik mijn eigen nummerplak. Ja. Ah, ook en ik al krijg dat. een voet, ja. dus ik denk daarna, oké, okay, de wereld is goed, ik stuur een brief. Naar die mensen van wijparkeren.be of ik weet niet wat. Ik stuurde een berichtje om te zeggen: van, Kijk, klein foutje, je ziet ook in uw systeem. Ik was die een auto, dat is de auto van mijn lief. Ja, sorry meneer, dat kunde jij wel zeggen. Ja, ik zeg dat omdat het de waarheid is en dat kunde jij ook zien op uw systeem. Ik denk dat we 44 mails later waren, ja. maar ja, uiteindelijk is het gelukt. Maar, ja? Ja, het is gelukt. En zou het, uh, zou het niet schelen dat je dan Sven de heet? Nee, dat denk ik niet, want ik gebruik altijd mijn, mijn, uh, uh, mijn artiestenaam. Dat moment en dat is Wesley Song. En dat is altijd niet zijn naam. En anders had hij maar twee mails moeten sturen en geen 44. Dat zou mooi geweest zijn. Goed, ja, jouw ervaring met de verkeersapp. Of uh, goede voorstellen om het anders te organiseren. Die deel jullie de app van Radio 2. Dat is gewoon een app. Ook die, die reageert gewoon. Hij krijgt ook een berichtje terug en zo. Houdini, doe lipa, Goed. Oh, dat is goed. Steen goeie stok. Ik ben niet stilstaan. Hola. Laat u gaan. De beste songs van dit jaar als fan? Ja, toch zeker top 10. Onwaarschijnlijk straf. Maar jouw gedacht vanmorgen, wat was dat ook alweer? Een parkeer zijn stille bandieten. Ja, het heeft allemaal te maken met onder andere 4411, dat je dan veel te laat ziet van oh die parkeertijd is verlopen. kom wel wat reacties op binnen. Ja, maar er zou een instelling zijn in die app uh, die je kan aanvinken en dan uh, laat die jou dus inderdaad af en toe weten, hey, hallo, je staat daar nog altijd, dus die helpt jou om eraan te Aha. denken. Uh, Sonja Broodkores is het helemaal met jou eens. Goeie term, Sven. Uh, we moeten die invoegen. Parkeerdieven, want het is heel herkenbaar ja, voor de meeste mensen. Iedereen heeft het al wel weleens voorgehoud. Ja. Mark Selus uit Houthalenhelven in Limburg zegt, ja, door een fout in hun systeem als mijn betaling twee keer van de rekening afgeboekt veel moeite moeten doen om mijn geld terug te krijgen dat is het, je blijft schuldig tot je ooit ja. kan bewijzen ja. dat je niet schuldig bent natuurlijk, en er komen kosten bij bij ieder gebruik van 44,11, 0,35 niet veel, maar bij veel gebruik krijg je dat dan ook ja, ja, ja. dus, blijf je reactie delen we gaan straks even proberen te bellen met zo'n bedrijf hoe dat nu precies allemaal in elkaar zit en hoeveel winst ze daarop maken zeg Aldi, vind ik alles voor mijn feestmenu bij jullie?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 Radio 2 Lacht ze zelf. Really ja hoor, ook een mooie. Die stond oh, 1547. Weet je dat nog? Toen stond ze er in de Radio 2, top 2000, vorig jaar. Ja ja, ja. Was, ja, ja, ja, We zijn zeker dat het 1572 was? 1547. Ja, ja. Ah, 47. Oké, okay. nee, nee, nee, nee. Dat, dat ben ik niet. Sven de Leijer bij ons met een heel helder gedachte. Ja, parkeer-app zijn stille bandieten. Hoeveel, ja, hoeveel keer vergeet jij dan? Ja, ik ver ik vergeet het echt vaak. En bij, ik woon in Ter Vuren en daar valt het echt goed mee. Daar kunnen je een halve dag vergeten en zo maar twee euro. Maar als je zo in Antwerpen een keer vergeet... Mm. Echt waar, dat is een dertiende maand dat je kwijt. Ja, ja. Absoluut. Maar Sven, kijk, er zijn veel van onze luisteraars veel slimmer dan ons. Het zijn wel allemaal dames die zeggen... Trees bijvoorbeeld, ik leg altijd iets op mijn dashboard als ik uitstap en als ik terug instap, denk ik, huh, wat ligt dat daar te doen? En dat is dus haar geheugensteuntje om eraan te denken van... Ah, ik moet mijn app afzetten. En Ria Deschamps doet hetzelfde. Maar dan op haar zetel, die ligt iets op haar zetel en dat is je geheugensteuntje om de app goed. af te zetten. Hey. Ik zie je niet al. Ja. Oh. Ik zie mijn eigen al binnenkort op mijn dashboard met zo zeven oud chicken liggen dat ik niet meer goed weet waarom die daar liggen. Ik vind het wel een heel goed idee. Ah, slim hè. Parkeer je soms zonder te betalen, Sven? Ja. Nee, nee, nee. Maar nee, omdat, ik, omdat ja, tegenwoordig je goed, dus, je Uw deur is nog niet dicht en daar staat al zo iemand van. Uh, nee, nee, nee, nee. Dus da daar zijn ze wel in geslaagd om het u heel snel aan te leren van het direct te doen. Ja, de vraag is natuurlijk, verwittigen die bedrijven dan niet? We hebben het even uit gezocht, schema van het nieuws. We hebben net gevraagd aan 4411, een van de grootste bedrijven, en die zeggen dat je een reminder kan instellen, dat je dan een bericht krijgt van, hallo, sta je nog wel geparkeerd? Mm. En op telefoons die Android hebben, hebben ze een speciale bewegingstoel. Dus als je blijkbaar beweegt met je auto, dan krijg je een bericht met de vraag of de sessies ah, op te kijk. zetten. Maar alleen bij Android. Maar dat bestaat inderdaad nog niet voor iPhones. Ze zijn er wel mee bezig om dat ook te doen, want ze krijgen er heel veel reacties op. Ah, goed. En blijkbaar, Erik Daniel, die zegt wanneer 4411 gebruikt via de KBC-app, kan je een berichtje krijgen wanneer je weer in de omgeving van je voertuig bent. Dus er zijn mogelijkheden, maar die zijn nog niet tot bij jou geraakt, fin. Nee, nee. Dat... Ik werk er dan ook aan. Nee. Maar voor dank allemaal? Sorry, daarvoor. En nog iemand, ja, Christophe, die uh, ja, bongo-bonne en viva Ja, dat is, uh, ja. is nog iets helemaal anders. Ja, dat, helemaal hetzelfde. Daar als trek je... je ooit wil het kwartet spelen met ja. bongo-bonne, mag je mij bellen. Ja. Dat en vooral, liggen, hè. Als, die, ja, als die niet goed meer zijn, dan, ja. dan moet je meestal bijbetalen. Ja, ja, ja. Maar dat, oh, dat verhaal... Ik heb ooit eens ruzie gemaakt met de bazen van Bongo, sinds die zich van nooit meer. Ja, omdat het systeem ook niet eerlijk is natuurlijk. Je moet bijbetalen terwijl je dat dan wel gekregen hebt. Dus waarom zou je betalen voor een cadeautje? Ja. Maar was het dan omdat het de bon was vervallen? Nee, maar het gaat ons misschien te ver leiden. ik ga ja. het proberen kort samenvatten. Dus, ik had Bongo bonnen gekregen voor een, um, voor een restaurant. Dan ben je naar het restaurant in de lijst die je dan krijgt. Ik zou willen reserveren vanavond voor een tafeltje. Ah, dat gaat niet meer. Oké, okay, ik snap het. Het is natuurlijk dezelfde avond. En dan zo. Um, en voor de volgende week? Uh, even kijken. Ja, nee, gaat ook niet. Ah, Tja, druk restaurant. Ja? Een ander gebeld, lang verhaal kort. Ik bel restaurant 7, zonder 7. Ik zou graag een tafeltje reserveren om uh, te komen eten met mijn vriendin toen nog. Um, het is wel met een bongo -bon. zeker zei ik, het bij... Ah, maar het bongo tafeltje is al ingenomen. Het bongo tafeltje? <laughs> het bongo -tafeltje Omdat die één tafel uh, reserveren voor mensen die met bongo komen. Ja, dat is natuurlijk niet eerlijk, want het is inderdaad wel betaald geweest. Dat Het dus bongo -tafeltje, vandaar... tafeltje klinkt wel sexyer dan het is. Maar genoeg ja. voor. Uh, ja, ja het is... Sorry. Sorry. Het, ja, dat is jouw Italiaanse reflex dan, dan. waarschijnlijk. Ja. Bongo bongo. Trouwens, hoe oud of hoe jong wordt Lilian Saint Pierre vandaag? Oh, nee, dat, nee, dat kan geen antwoorden. Dus ik ga zeggen uh, 28. Ah, ja. Je gaat er weer bonk op zitten. Heel wat juist. Wat wow, een goed nummer is deze? Alleen maar goede muziek op maandagochtend. Lang leven Lilian Saint-Pierre en gelukkige verjaardag Lilian. Een nieuwe dag een nieuw schandaal. We zien geweldig. onschuldig, maar drinken een slokje wijn Je vraagt je voortdurend af waarmee we bezig zijn De verjaagd onenigheid, weinigt je ziel, begraapt de strijd Gewoon beginnen bij jezelf, langzaam naar buiten toe Neem elkaars handen, smeet nou die banden Soldiers of Love van Lilian Saint pierre Dus, hoe jong wordt Lilian, denk je? Uh, uh, uh, 67. Dat is heel vriendelijk. 65. 65? Nee, Lilian uh, wordt vandaag 75 jaar. Gelukkig verjaardag. Oh, wauw. Strafe. Straf, oh, die ziet er nog supergoed uit. Dat was ook het liedje dat je niet wist dat je het vandaag nodig had. Hè? Soldiers of Love. Bert Hermans, die ook vandaag zijn allergrootste favoriet. Lilian St-Pierre-jarig. Absoluut, man. Geniet ervan, Lilian. Als je aan het luisteren of kijken bent...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 Israël. Voor oktober woonden daar meer dan 100.000 mensen, de meeste zijn gevlucht. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Sander Mulder. Een heel goede morgen. Het treinverkeer tussen Antwerpen en Mechelen zal nog een paar dagen zwaar verstoord zijn. Voorlopig zijn maar twee van de vier sporen bruikbaar. Dat komt door een brand gisteravond in een seincate, zegt Frederik Preti van spoorbeheerder Infrabel. Dat is een grote seinkast die alle software en technische installaties heeft die in contact staan met de spoorlijn en die dus nodig zijn om het treinverkeer veilig en vlot te kunnen laten rijden. Die die is volledig uitgebrand als gevolg van een kortsluiting, exacte oorzaak Wordt nog verder onderzocht door onze mensen. En op dit ogenblik zijn ze ook bezig op het terrein om te kijken wat eigenlijk dus de omvang is van de schade. Als je de trein moet nemen, één raad, check de app of de routeplanner van de NMBS. Er loopt een onderzoek naar een verdachte overlijden van een vrouw van 47 in Herentals. De politie vond zaterdagavond het levenloze lichaam van de vrouw in haar appartement. Haar partner werd opgepakt door de politie en werd gisteravond verhoord. Volgens het parket waren er geen uiterlijke letsels te zien die het overlijden konden verklaren. Mogelijk gaat het om een drugsgerelateerd overlijden. Een autopsie vandaag moet meer duidelijkheid brengen. Er is wel een onderzoeksrechter gevorderd voor onopzettelijke doding en schuldig verzuim. De partner van de vrouw wordt vandaag voorgeleid voor de onderzoeksrechter.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 50 en staat zo nog altijd samen met Oostende aan de leiding van de competitie een grijze maandag met lage bewolking wel droog, maximaal rond 7 graden vanavond en vannacht zwaar bewolkt en lichte reten regen en 5 graden liever meer nieuws uit Antwerpen in de app van VRT uur het verhaal van de knie daar gaan we het straks nog even over hebben ja, ik vind het een heftig verhaal. Hoe is het met jouw knieën, Hajo? Uh, perfect eigenlijk. Ja. Ja? Nee, geen geen probleem met de meldoe Niks? Zo. Nee. Nog, nog niet. Houd vasthouden, zeg. Ja, ja maar vooral even kijken. De files, dat is niet goed. Uh, ja, nee. Op de E19 van Breda naar Antwerpen, daar sta je wel een half uur in de file momenteel. Dat is van Brecht tot voorbij Sint-Job. Daar is door een ongeval nog altijd de linkerijstrook gesloten. De andere files naar Antwerpen vallen goed mee vanmorgen. Met vertragingen van maximaal 10 minuten, bijvoorbeeld op de E17 en ook op de E313 vanaf Frans de Antwerpse ring richting Gent. Een beetje aanschuiven nog aan de Kennedy-tunnel, dat is alles. En dan op de ring richting Staabroek en richting Beveren, dat is de R2 bij Kallo. Daar zijn in beide richtingen nog wel twee rijstroken gesloten. Je moet daar ook een beetje geduld oefenen, maar lange files staan er niet momenteel. Naar Brussel gaat het ook redelijk goed vanmorgen met vertraging van maximaal 10 minuten op de meeste snelwegen. Hier en daar zelfs minder, ze worden al korter zelfs momenteel. De bindering rond Brussel, daar verlies je wel 20 minuten van Wemmel tot Vilvoorde. En op de buitering zijn dat er ja, een kwartier, zeg maar, van Waterloo tot vuren. En opletten in Denderleeuw. Daar zijn er problemen door een ongeval op de Steenweg. Dat is de N405. Het verkeer richting Aalst wordt omgeleid via de Lindestraat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 Beleef de magie van het Plopsa Hotel. Overnacht in de prachtige kamers van onder andere Like Me en Bomba. Bye. En leef je uit op de meer dan 50 betoverende attracties in Plopsaland en Plopsa Boek nu je winterarrangement via plopsahotel.be Zo klinkt eindejaar bij ons. Goeiemorgen, morgen.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 Carry on, far safe to shore Though the truth may vary this Ship will carry on far to safe to shore Ja dat kraken van A Little Tox het, no. het is het liedje Het is niet de knie van Svendler Ja maar ja Ontzettend gezellig bezoek aan vriend van de show's, Leijer. Vanaf volgende week maandag vrede op aarde. Zondag. Zondag! Zondag! Vrede op aarde ja. op VRT1. Goedemorgen, dag Martien de Smet uit Zwevenge. Goedemorgen iedereen. Goedemorgen Martien. En vooral Svanny. Wauw, dank Vertel. Oh, ik ben zo, ik kijk zo graag naar uw, naar uw programma. echt. Ah, dank u wel. Zeg je waarom ben je Het doet zo me fan? Zo ja, absoluut. Ja, ja. Al lang, hoor. Ja, ja. Waarom? Wat is er zo speciaal altijd... aan Sven? Oh, ja. Zo, zo lief. En zo ongeknut. ongeknut, ongeknut, ongeknut zo, ja. Het is eigenlijk echt zo spontaan. Oh ja. ja. Ja, maar dat is dus inderdaad ook de mop. Allee, de mop, dat is niet. Het is wel feit. Sven bereidt dat dus een jaar voor. Er is zoveel werk ingekropen. En dan zo spontaan dat brengen. Straf. Ah ja, maar kijk, dat is plezant. Maar ik doe het ook niet alleen. Hè. Ik heb veel vriendjes op mijn redactie die, uh, we doen dat samen en dat is heel plezant. En als mensen als Martien dat dan tof vinden, dan ben ik uh, een hele gelukkige mens. Ja, absoluut. Want ik val altijd in slaap als ik naar tv kijk, gewoonlijk s'avonds. Maar als het uw programma is zeker niet. Ah, oh, gelukkig. Oh, oh, oh. Dank genieten vanaf zondag op 14. Fijne ochtend nog. Oh. Trouwens, ja, overal jouw vriendjes gesproken. Je hebt een vaste reporter ook, Joen ja. soekie. Ja. Ze zien jou daar zeer graag, kameraad. Bij, bij vrede op aarde. Ah, ja. Daar, hè? Ja, kijk naar mij alsof ik nu iets moet zeggen. maar. Dat, nee, het is dus echt... Ik ben daar heel blij om als je dat zegt. En wel, Soe, wil je ook nog een kleinigheid vertellen. Kijk maar even mee. Sven. Jij bent een keigrave presentator. En een hele mooie mens. Ik ben altijd blij als ik je zie. En ik kijk naar u op. Ik wens u alle liefde en schoonheid. En vrede op aarde. Voor iedereen. <lacht> Hopla, oh. En je kan het wel gebruiken, want wat is er nu precies met je knie aan de hand, Sven Leijer? Ja, ja, ik weet het ook niet goed. Mijn, ik heb al uh, gans mijn leven wel een beetje last altijd van dezelfde knie en nu waren we over het laatste, waren we waren met vrede op aarde, waren we uh, met de redactie waren we op weekend geweest mm -hmm. um, en we waren zoals het op een weekend hoort ook een leuke activiteit gaan doen, gaan lasershooten. En op zich is daar niks misgegaan, maar vanaf de dag erna is er in mijn knie uh, is die pijn erger dan normaal. En nu had ik vorige week zo'n MRI gaan laten doen en blijken daar toch wel het een en het ander mis te zitten in die knie. Ai, dus nu zijn we met heel veel kiné proberen dat een beetje goed te krijgen en hopelijk dat binnenkort daar... Uh... En dat voor een jonge vader, want morgen wordt jouw zoon, Leo, die wordt één jaar. Ja, ja, ja. ja ga je nog door de knieën om hem op te tillen? Ja, maar ik, ik, op mijn ene knie. Dus ik sta nu als een flamingo in onze living en dan... Uh, dus mijn, mijn linkerbeen is nu zwaar overontwikkeld aan het geraakt. <lacht> hoe, hoe ga je het vieren? Morgen. Uh, wel, uh, we hebben gisteren hebben we al een eerste feestje gehad. Morgen doen we uh, sowieso een feestelijk ontbijt uh, krijgt hem twee flesjes melk. Uh, ja. Met een kaarsje op. Doe maar, <laughs> het, het goede is, gisteren hadden we een kaarsje op een taart zitten. En, en mijn vriendin... was proberen uit te leggen van blaas het uit, waarop dat zij de kaars wou uitblazen en het lukte niet. Uh, dus ik begin me toch wat zorgen te maken over mijn <lacht> gezinssituatie. Maar kijk, hij heeft al een keukentje gekregen en uh, hij ging helemaal door het dolle heen. Dus uh, ah, we hopen leuk. dat zo te houden. Het is een feestweek voor hem. Sowieso, daar te vuren. Trouwens, ja, dat was ook nog in het nieuws. In Vlaamse Brabant zijn Er zijn dus everswijnen die tuinen komen uitgraven in een bed-and-breakfast in Heb jij die everswijnen al gezien? Ja, ik ben nogal een wandelaar Allee, op dagen dat ik minder last van mijn knie heb. En ik kom ze, omdat ik vaak alleen ga wandelen, en ik ben heel stil, ik probeer altijd zo'n beetje de wildlife interview bos te checken. En vroeger waren dat vooral rekens en een keer een Vos of een uit de hand gelopen specht. Maar dus de laatste twee, drie jaar komt er wel geregeld een keer een Everzwijn of een groepje Everzwijnen tegen. En dat is altijd zo wat de mix tussen. Wauw. Ik ben op safari in mijn bos, en ook de mix tussen. Wauw. Ik hoop dat die niet naar mij komen. <lacht> ja, ja, ja. het is redelijk indrukwekkend. En ja, dat, dat, dat is natuurlijk goed voor de natuur en al tof dat die terugkomen. Maar het is ook zo wel kantje boordje, als er zo kinnetjes in het bos loslopen of zo, ja, dat moet je moeten Handjes. Sven Hondjes? Leijer, vrede op aarde is er zondagavond op VRT1. Ja? Oh, ik ben uw cadeau vergeten. Waar? Ik heb al een cadeau voor u. Ah, mag ik? Blijf hier? Ja, blijf blijven. Wacht, maar wacht even. Tjusst, straks. Het is kwart voor negen. Het is 12 voor 9. Sven de Leijer, jouw cadeautje, komt er zo aan. Eerst even over iets anders, want ja, dat was toch een beetje nieuws vanmorgen. Van het weekend is de winterrevue in première gegaan in Antwerpen. En het mooie is, het, was een, ja, het is een heel feest rond Hugo Sigal. Nee? En hij zingt met Nicole. Hoe ze dat gedaan hebben, hoor en zie je nu in de app van Radio 2. Want Nicole werd plots een hologram. Kijk even mee. baby, baby I love you. Heel indrukwekkend om te zien allemaal. Het was, ja, het was natuurlijk niet de echte Nicole, wel haar gezicht. Ze hebben het met uh, artificiële intelligentie gedaan. En het mooie is, de vrouw die staat te dansen, is Sonja. Goedemorgen, Sonja. En goedemorgen Peter. Goedemorgen Sonja Hesbeens uit Staabroek. Ja, leg eens uit, hoe hebben ze dit precies gemaakt met jou? Uh, ik heb dus uh, met, uh, met Hugo samen de danspaartjes en de zang... Uh, ingestudeerd dus en uh, dat hebben ze dan opgenomen uh -huh. en daarna, die, nadien hebben ze dus uh, het gezicht van Nicole uh, daarop gezet. Zo knap. Heb, ja. heb, je, heb je het veel ja. moeten doen voordat het goed zat? Uh, dat viel heel goed mee, Kim. Uh, we hebben dus twee maal uh, repetities gedaan. Dus twee, twee maal een repetitie van een, een twee uur, dacht ik. ongeveer. Hmm. En dan de derde keer is het opgenomen, waar de opname zal. Ja. Jij bent dus zelf dat danseres. Dat is meegevallen. Ja. Ja, je bent zelf danseres geweest bij Nicole en Hugo jaren geleden. Ja, hoe was het ja. voor jou om dan ja, letterlijk bijna in de huid te kruipen van Nicole? Uh, ik moet zeggen, heel moeilijk en heel emotioneel. Dat, uh, dat was ook nog een factor dat erbij kwam. Natuurlijk dat dat inderdaad niet zo simpel was voor dat te doen omdat dan ook alles, alles terugkomt van herinneringen. En, en, en voor Hugo was dat ook uh, inderdaad heel, heel moeilijk, in moeilijke ja. momenten. Maar uh, ik heb dat ook willen doen voor, uh, voor Hugo en voor Nicole. Weken uh, voor Nicole, de heren. Hè, dat, uh, ik vond dat ze dat uh, ook nog verdienden. Ja, we dat zagen ook... zeker nog, uh, nog aan bod komen. We zagen ook reacties van mensen in het journaal die echt onder indruk waren. En ook aan het wenen waren. Zat jij in de zaal van het weekend, uh, Sonja? Uh, van die beelden op die moment niet. Want uh, ik ben gistermiddag geweest, na de première. En hoe was het voor jou? Tronde... Ja, ook weer emotioneel. Hè. Uh, dat komt altijd altijd terug, die emoties. Hè. Uh, dat is ja, heel moeilijk te beschrijven, maar dat is eigenlijk, ja... Dat is niet simpel, voor dat eigenlijk allemaal mee te maken is. Nee. Dat begrijp maar ik, me ben ik, wel. Pardon? Ja, zegt u maar. Ja, ik ben wel blij dat ik het gedaan heb. Uh, voor gewoon ook en... en in Poppel ah ja, Nicole ook weer terug uh, eventjes uh, in, in, t, uh, in het licht te zetten eigenlijk, want ik zeg het, dat is ze alle twee verdiend. En wel overmorgen dan is Hugo hier en dan gaan we het er met hem nog eens uitgebreid over hebben. Sonja Hesbeens uit Stabroek, dankjewel, en we gaan nog eens terug in de tijd. Ho, hoeveel jaar geleden? morgen uh, Het zal een jaar of vijftig zijn zelfs hier. Dag Sonja. Ja. Dag, dankjewel. Dag. Goedemorgen, goeiemorgen Blij dat ik je weer vanmorgen zag Goeiemorgen, goeiemorgen Goeiedag iedereen Dank u wel dat ik er weer bij mag lopen Zingen, dansen Goeiemorgen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 Mm, goede morgen, morgen, goede dag. Goede goede morgen. Blij dat ik je weer beleef, morgen. morgen, morgen,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 Stel om van te delen En krijgen we niet al te veel Kan ons niet schelen We vinden ook het minste deel Sensationeel woensdag dus, veel meer Hugo bij ons en alle beelden op radio2.be Sven De Leijer, ik had nog een cadeautje voor jou, want... Donderdag gaan wij naar de Efteling, de winter-Efteling. Ja. En waar gaat jouw madame en jouw zoon naartoe binnenkort? Ook naar de Efteling zonder mij. Ja. Kijk, speciaal daarvoor. Ik, ik wist dat je dat erg vond. Ja. Ik heb een klein cadeautje, omdat kerst bijna, bijna is. Ja. Dus zo mag je het even open doen. Okay. Ik zal even helpen. Hè. Oh, nee. Je zal er zo blij er mee zijn. Ik altijd heel snel open, omdat ik niet tegen de spanning. kan. zicht, zeg, scheuren. Ja, daar ja, ben ik. <laughs> ik dacht dat langnek ging zijn. Nee, het is niet langnek. En er is ook een knopje op. Beschrijf ja. eens, wat heb je gekregen? Een zwaard. Ik heb het, het zwaard van Joris de Draak gekregen. Joris en de draken, kamerad. Ja, oh, dat is de stress. Omdat ik zie ook dat het zwaard al een klein slag heeft. Dus Joris en een draak en zijn zwaard staat een beetje scheef. Ik moet u eerlijk zijn. Het, het, het zwaard van Joris en de Draak is het zwaard van mijn zoon. Oh! Maar wacht, rustig, man. We gaan donderdag gaan we naar de Efteling en dan brengen we jou een echt zwaard mee. Oké. Okay. Als je toch de keuze hebt, heb ik ook wel pantoffels van de Efteling. Ah, ah, met van die, van die belken zo. Ja, natuurlijk. Oh, dan regelen we dat. Oké. Okay. Heel goed. Dus, uh, welke maat heb jij? Uh, 44. Mijn grote voeten, eigenlijk. O, we gaan nog een beetje beginnen afronteren. Zo'n voetensnemen, ah, zeg. Het is nog een gebrek aan mij. Mijn voeten blijven groeien. Oh, oh 42. En nu dit. En dat is het enige. Mijn dus ik word vaak... Mijn ja. voeten blijven groeien. Maar ja, gij, Dat kan niet. Ja, nee, Allee, ik zal het verzinnen. <lacht> ja, want ik denk dat ik daarmee kan uitpakken. Sven de Leij. Ja. <lacht> Zondagavond op televisie 14. VR Vrede op aarde. En nu <lacht> Vrede met muziek ja, ik met Benjamin. stop die ik hoor.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 Hoe drinken astronauten in de ruimte? En hoe wordt kraantjeswater gemaakt? En kan ik op een zeebel staan? <laughs> Willen jullie dat echt weten? Ja! ja. Wij, dan gaan we allemaal samen naar HydroDoe. HydroDoe, het waterdoe-centrum in Herentals... ...waar je water beleeft met al je zintuigen. Ervaar hard je winter in HydroDoe. Dat is waterpret in een wintersjasje. Boek je tickets via hydrodoe.be HydroDoe, Hydro Hydro doe, een wereld van water...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 Jij en een slimmer, ik. Wie? Ik ja. Kerstshoppen met de trein. Geniaal. Ik zoek liever kerstcadeaus dan parking. Einstein is niks vergeleken met u. Boah, heeft hij geen Nobelprijs gewonnen? Oh, dat was theorie. Jij, jij zet het om in de praktijk. Ja, soms moet je gewoon doen, hè. Briljant. Briljant. Merci. Kom ook eens kerstshoppen in Antwerpen zonder stress. Download nu de Slim naar Antwerpen app en navigeer vlot naar de stad. Klassieke kost. Dat kan echt heel lekker zijn. Het nieuwe kookboek van Jeroen Meus. 100 klassiekers van vroeger en nu. Amai, dat gaat lekker zijn. Kijk. Een ode aan pure producten. Ah ja, dat vind ik lekker. Klassieke kost van Jeroen Meus. Ah, het is altijd lekker. Voilà. Nu in de winkel. Wat is dat? De kampioenen zitten opgesloten in een kantine. Oh man,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 En daar ging hij, Sven de Leijer, met zijn schone zwaard. Goed, welke schone platen wil jij straks op Radio 2? Laat me dat eens weten in de Radio 2-app. Elke dag, tel voor twee.